Om niks te bereizen. Want ik ben nu ook al goed. Welkom bij de Kast. Mijn naam is Rob Schaap. In aflevering 48 van de Billenkast... praat ik met Nathalie. Haar zoektocht om ergens bij te horen... bracht haar op bijzondere plekken. Ze zocht haar toevlucht in een secte... bekeerde zich tot de islam... maar bleef zoekende. Uiteindelijk kreeg ze de diagnose autisme... en vond ze haar eigen weg. Doordat ik open ben, heb ik gemerkt... dat andere mensen ook open durven te zijn. Oké, okay, hij loopt. Nathalie, welkom in de studio. Dankjewel. Uh, ik begin altijd om te vragen waarom je hebt aangemeld, maar uh, daar zei ik net tegen je, je weet waar we gaan, mee gaan beginnen, dat, de vraag waarom je hebt aangemeld. Maar dat was dan een beetje lastig, want dat weet je niet precies. Nee, ja. Ik, niet, helemaal, niet helemaal precies. Niet helemaal precies, nee. Ik, uh, ik, ik vind het belangrijk om, om mijn verhaal te vertellen uh, als autistische vrouw. Um, probeer bij mezelf ook na te gaan, waarom vind ik dat belangrijk? Gaat het over mezelf? Gaat het over anderen met autisme? Ik denk een beetje van allebei eigenlijk. Um, enerzijds... Um, ja, wat ik net vertelde, ik, ik ben wel opgegroeid met het idee van, van je praat niet over datgene wat je kwetsbaar maakt, want dan geef je anderen eigenlijk munitie om jou uh, nou, neer te halen in feite. Uh, plus het is iets privé, dat hou je voor jezelf. Uh, en ik ben dus de laatste jaren ben ik heel erg bezig om, om ja, dat patroon wel te doorbreken. Uh, omdat ik merk dat het wel uh, mij juist helpt om open te zijn. en uh, Dat het ook helend werkt. Uh, het helpt om, om, om te accepteren uh, wie ik ben. En ik denk, um, doordat ik open ben, heb ik gemerkt dat andere mensen ook open durven te zijn. Um, dus, dus het is een beetje tweeledig wat dat betreft. Ja. Ja. En waar, waar ben je open voor? over? Waar gaan we het over hebben? Oh, waar we het over gaan hebben. Uh, ik, nou, ik ben autistisch. Uh, en, en ik, uh, nou ja, dat. Uh, ik loop tegen heel veel dingen aan, maar ik maak ook heel veel mooie dingen mee uh, vanwege mijn autisme. Dus. Oh ja, echt waar. Dus je ziet ja. ook de, de positieve kanten van. Ja, absoluut. Wat is de positieve kant van autisme? Um, wat ik heel prettig vind, is, is de detailwaarneming. Uh, het, het, het uh, heel erg gefocust kunnen zijn op iets. Uh, verbanden zien die anderen niet zo snel zien. Uh, en, en daar zelf iets creatiefs van maken. En over die focus, hè? dat is echt wel een puntje. Dat, uh, ja. dat weet ik wel van mensen met aeroïsme. Ja. Dat je echt een noem je ook hyperfocus. Hè? Ja. Ja. Wat is daar nou zo fijn aan? Um, nou, als ik in mijn hyperfocus zit, dan, dan bestaat de rest van de wereld niet meer. Dan ben ik heel erg gefocust op datgene waar ik op dat moment mee bezig ben... En daar kan ik zo volledig in opgaan. Uh, uh, ik, ik heb dat vooral met muziek. Uh, ik, ben, ik, ik speel meerdere blaasinstrumenten. Uh, saxofoon is dus mijn hoofdinstrument. En als ik dus saxofoon speel, dan, dan ga ik als het ware helemaal op in die muziek. En, en dan zit ik in een hele andere dimensie. En dat is fantastisch. Heb je dan nog gedachten? Nee, nee. Is je nee, hoofd dan helemaal. Nee, maar, leeg? Dan, nee, maar dan is ook. De, de, er bestaat geen tijd. er bestaat geen. Het is het, het is. het is kleur en het is geluid. en het is. ja, oneindig of zo. Het is ook kleur. Ja. Ja. ja. Hoe, hoe, heeft dat dan met noten te maken? Het dus, heeft met de klanken te maken. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, dus. Ja. Ja, yes, ja, dus synthetie. Bij... Uh, is dat geloof ik. maar ik. ik, ik, ik uh, uh, hoe, hoe zeg je dat? Ik zie kleuren bij bepaalde klanken. Oh ja, dat en, precies. Uh, ja, aan, ja. Ja. Cool. Dat heb ik ja. me altijd heel erg afgevraagd hoe dat was. Ik hou ook heel erg van muziek. Ja. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Want het roept natuurlijk ook bepaalde gevoelens op. Elk uh, nou ja, bepaald muziekstuk. Een somber ja. muziekstuk roept sombere gevoelens op. Maar ik heb me altijd afgevraagd hoe dat dan met kleur werkt. Hoe je... Heeft dat ook een relatie tot wat voor soort muziek het is? Of, uh... ja, wel, jawel, wel, Absoluut. Ja, hm. absoluut. Uh, um... Sommige, um, sommige stukken hebben hele warme kleuren, sommige hebben donkere, diepe kleuren. Uh, um, ik, ik heb ook wel eens. Het is heel grappig. Ik, heb een, ik had een favoriet uh, muziekstuk wat ik ooit heb uh, voorgedragen op een concert. En daar. Um, de, dat had voor mij een bepaalde kleur, een bepaalde beleving. En um, toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik, uh, uh, bij een expositie van een aantal schilderijen van een kunstenares in de buurt. En daar hing een schilderij tussen. En dat gaf precies weer wat ik ervaarde als ik dat muziekstuk speelde. Het cool. was zo bijzonder, ja. Ja, dat heb ik ja, persoonlijk gewoon een interesse stukje. Ja. Ik wil me altijd afvragen hoe dat dan is. En hoe, hoe mijn ja. favoriete muziek uh, eruit ziet, zeg maar, in kleur. <laughs> ja. Want ik vraag me dan ook af of jij dat alleen voelt, of dat dat gewoon een soort van universeel dingetje is. Dat meer mensen die dat hebben, dat die dan dezelfde kleuren zien. Nou, volgens mij is dat verschillend. Is dat verschillend? Want ik okay. heb ook wel eens gelezen over mensen die bijvoorbeeld uh, dat iedere dag van de week een bepaalde kleur heeft. Dat heb ik ook. Alleen ik heb. Oh ja, welke dus, kleur is vandaag? Uh, het is vandaag woensdag is roze. Oh, ja, <laughs> dat is grappig ja. zeg. Voor mij, ja. En, en zeg maar, maandag is uh, groen, dinsdag is geel. Woensdag is roze, donderdag is rood en vrijdag is grijs. Zaterdag is blauw en zondag. een beetje ongedefinieerd eigenlijk. En vrijdag is grijs, dus ik denk, vrijdag is uh, een hele vrouwelijke kleur. Een soort van eind van de week. Ja, ja, ik denk dat het met de klank te maken heeft van het woord of zo. Ah, ik, ik weet het niet precies. Oké. Okay. Nou, ik vind het heel interessant in ieder ja. geval. Ik ook nog een keer... De, hoe, klinkt mijn stem, hoe kleurt mijn stem? Wat is dat? Heb je daar ook een uh, kleur bij? Ik vind het zo interessant. Um, ja, een, een donkerbruine basis. en wacht, oh, wacht, Nee, maar, maar bruin is een hele mooie kleur. Oh, ja, dat dat die is... bruin is een hele warme kleur. Het is een aardekleur, Een Beetje herf, uh, herfstig. Of zeg ik dat um, Ja, maar het is een warme kleur. Voor, voor mij, ik ervaar het als een warme kleur, oh, ik, okay. zou ik zeggen. En, oh. en, en wat, wat rodere tinten voor de hoge tonen, zeg maar. Nou, ja, ik kan er niks mee. Ja. Ik weet het natuurlijk niet, maar ik vind het heel interessant. Artisme, ja. uh, laten we het daar weer verder over uh, hebben. W wanneer merk je, je voor het eerst dat je dat had, eigenlijk? Of wanneer hebben ze dat um, eigenlijk tegen je gezicht? Wat, nou, of je dat zelf merkt? Dat, dat is, is een, aan, een heel nou. interessant verhaal. Dat is, er wordt natuurlijk heel veel afgegeven op, uh, op Rain Man, op die film. Oh, ja. Omdat de, de, de, de, ja, de voorstelling van de autist... Uh, niet, uh, <lacht> ja, niet, gewoon niet juist is. Um, het grappige is dat ik heb die film in de tijd gezien... Uh, volgens mij in de bioscoop zelfs... met, met een aantal klasgenoten... En ik, dat raakte iets in mij. Dat, dat deed iets met mij waarvan ik dacht van... Ik, op de, ik weet niet wat het is, ik kan het nog steeds niet plaatsen... maar ik herkende iets daarin. Uh, en toen wist ik al van, van dat, ik, ik ben anders. En op een bepaalde manier, zoals die persoon in die film... maar ik kan er nog steeds niet de vinger op leggen wat dat is geweest. Maar dat was voor mij wel het eerste moment dat ik dacht van... hé, hey, dit, dit is iets... Uh, nou, eigenlijk met niemand besproken. Want ik had zoiets van, ja, ik, ik weet niet wat ik daarmee moet. Dus ja. ik heb dat laten gaan. Um, dat was ook wel erg, erg extreem voorbeeld natuurlijk. De, met die, wat is, ik kan me nou alleen ja. nog herinneren dat hij dan... wat laat hij op de grond vallen? Uh, tandenstokers of ja. zo. Ja. En dan lucifers. weet hij meteen, oh, oude lucifers. Ja. Ja. En ja, dan maar 473. Ja, het is totaal niet realistisch. <laughs> nee. Niet representatief nee. ook. nee uh, Dat weet ik. En toch is dat wel het eerste moment geweest... waarop ik voelde van... ik ben anders. Ja. Hm. Uh, en, en uh, eigenlijk is dat jaren later pas, um, toen mijn, uh, mijn zoon een, een diagnose kreeg, die zat uh, net in de overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, um, heeft in die periode een autisme diagnose gekregen en uh, kreeg daarbij dus ook psycho-educatie, waar wij als ouders ook bij betrokken werden. En in dat proces werden zoveel dingen benoemd als dit hoort bij autisme. Dat ik zoiets had van, oh, oh, oh maar dan ben ik ook autistisch. Ja. Heb je dat toen um, ook gezegd tegen die ik Nee, heb ik niet gezegd. Ik heb me wel aangemeld bij de huisarts uh, voor diagnostisch onderzoek, voor een doorverwijzing. Toen kreeg ik in eerste instantie te horen van, uh, uh, nou ga eerst maar eens met de praktijkondersteuner praten. Uh, of dat wel nodig is allemaal. Tuurlijk. Dus ik heb daar een gesprek mee gehad. En ja, die was heel erg op aan het hameren van... ja, maar ja, nou ja, waarom wil je die diagnose? En ja, als je eigenlijk toch al zelf weet dat je autistisch bent... wat voor meerwaarde heeft die diagnose dan? Um, waarop ik aangaf van... nou ja, kijk, ik loop op sociaal gebied tegen heel veel uh, dingen aan. En ik wil ook... Ja, ook op werkgebied loop ik tegen dingen aan... en ik wil gewoon daar handvatten in krijgen... zodat ik gewoon iets, iets kan vinden wat passend is. Um, dus ik heb uiteindelijk die verwijzing wel gekregen. Dan heb ik een jaar op de wachtlijst gestaan. Mm. Um, en uiteindelijk kwam daar inderdaad een diagnose uit te ronden. Autisme. Ja, en, en ik had in, in het proces daar naartoe... ik had een paar mensen uh, die ik vertrouwde... had ik in vertrouwen genomen van... nou, ik zit in, in dat proces... En die zeiden allemaal stuk voor stuk van, nou ah, joh, daar komt niks uit. Je bent helemaal niet autistisch. oh wel. Ja, dachten ze dat. Ja, maar ik krijg het nog, krijg het nog dagelijks te horen. Hè, als mensen zeggen van, oh, ben je autistisch? Oh, maar ik merk helemaal niks raars aan jou. Nee, precies. Ja, maar dat, dat geeft me weer aan dat mensen het ook niet helemaal snappen wat het is. Nee, maar het is gewoon, ja. Je, je zou zeggen, er is de laatste tijd zoveel aandacht voor. Uh, maar, maar je merkt dat mensen toch nog steeds een heel stereotyp beeld hebben van... Uh, autisme. Ja, structuur. Ja. Als je heel erg houdt van, uh, van structuur en je mist, ja. mist iets in je routine en je raakt daar een beetje door slag oh, autistisch. Ja. <laughs> Dat is automatisch de automatisch go-to. Ja, ja, maar ook andersom, hè. Andersom. Dat is ik, ik, uh, uh, ik, heb me, ik heb me op een gegeven moment bij de huisarts gemeld van, Joh, ik, ik, ik ben uh, overbelast. Ik, ik, yeah, het lukt me even allemaal niet meer. Uh, dus die vroeg me, nou vertel eens wat er aan de hand is. en zegt van Oh, ik weet wat jij nodig hebt. Jij moet structuur hebben. Dus ik jij ja, gaat maar met de praktijkondersteuner praten en dan gaan jullie structuur regelen. Ja. als het zo simpel was. Ja, precies. Als dat de oplossing was. Mm. Ja, maar dan had ik het zelf al gegeven. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Als het zo makkelijk was. Ja. En wat waren de dingen die je toen zeg maar, hoorde van zo'n. Uh, toen je dat gesprek had met je zoon uh, erbij. waarvan je dacht: ja, maar dit, dit herken ik wel. En dit herken ik ook wel echt wel. En dit eigenlijk ook wel. Um, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed meer. Nee, ik weet dat er werd op een gegeven moment in, in de oudertraining. Um, de, de, dat was een, een, geloof een stuk of vijf bijeenkomst of zo, waarin dus aan de ouders als groep werd uitgelegd van, uh, nou ja, dit is ongeveer wat je, wat je je moet voorstellen bij autisme. En ik, het enige wat ik me kan herinneren is dat er werd iets benoemd over oogcontact. Oh, ja. Ja. Uh, dat autisten geen oogcontact maken, maar dat ze vaak uh, nou een, een ander punt in het gezicht zoeken of, of eromheen om, om zich daarop te focussen. En toen dacht ik, Oh, maar dat doe ik ook. Ja, dat doen heel veel mensen die ook er... ja. in de podcast komen. Die doen dat ook allemaal. Ja. Je, je doet het ook af en toe. zo. Maar ik doe dat ook. Ja, ja, ik vind het ook... ja maar ik kijk... Jij kijk, kijk, ja, kijkt al... me redelijk wel nee, goed aan, ja, hoor. Ja, maar ik. wat ik dus doe... Ik, ik, um, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik I, I blur my vision. Dus ik maak ja, ja, ja. een soort starende ja. blik, waardoor ik het niet scherp zie. Hm. Op het moment dat ik ga scherpstellen, dan komt het zo heftig binnen. Dat ja, want ik wilde kijken. net ja. vragen, wat, ja. is dan het, wat is dan het probleem wat ontstaat? Ja. Als je iemand recht in zijn ogen aankijkt. Uh, nou, nou, dan krijg ik instant uh, blackout. Gewoon storing in mijn hoofd. Ja. En uh, waar, waar, hoe voelt dat? Want is, het, is, het, is, het, is het inspannend om te doen? Um, of is het iets, maakt het je onzeker? Het, het voelt heel... Uh, indringend. Ja. Uh, als, ja, ja, dat, dat klinkt heel raar, maar als, als, als of, uh, alsof ik word overgenomen of zo. Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Zo'n beetje wat je, wat je in die, in die, in die sci-fi serie ziet, weet je. Dat, dat, dat, <lacht> ja, nee, maar ik, ik weet niet waarom die vergelijking nu opkomt, maar dat is, ik, ik kreeg heel veel naar Star Trek. Uh, uh, maar maar dat, dus, uh, uh, dat, dat dus aliens je, je, je schip uh, binnendringen en je overnemen, zo'n gevoel is het. Ja, uh, het is echt heel bizar. Nou, dus misschien een stukje bescherming om dat dan niet toe te laten. Dat je niet wil dat iemand... Zo voelt het bij mij soms een beetje. Dat als iemand me recht aankijkt, dan voel ik ook een beetje... Je ja. kijkt wel heel diep van ja. naar binnen, ja, ja, ja. zeg maar. Ja, maar, en ik voel het dan hier zo op mijn borst. Dat ik denk van, het als, als, alsof er letterlijk een, een, een hek dicht gaat van... Uh, verboden, ja. mag niet. Ja, het is heel simpel ja. om het gewoon ook niet te doen. Want je wendt gewoon je blik even af. Het, ja. is, het is weg, dus dat is dan wel weer fijn. Eh, toen je erachter kwam dat je dat was, dat dus een praktijkondersteuner. En wat was toen de volgende stap? Ben je ah. toen uh, echt ook in behandeling gegaan en uh, heb je therapie um, gehad? Nou, of? ik heb uh, na mijn diagnose. Ik had oorspronkelijk aangegeven bij aanvang van het traject van, nou, het gaat mij alleen om de diagnose en ik hoef verder geen oh, psychologische te dat wilde ik je trouwens nog vragen. Waar, waarom vind je het belangrijk? Ja, sorry dat ik je er even van. Uh, waarom, waarom vond je het wel belangrijk om die diagnose te krijgen? Want de praktijkondersteuner zei dus, ja, wat heb je er nou? Je, wat wat, wat voegde toe om dit te weten? Um, ja, ik, ik had het idee dat het voor mij wel verschil zou maken om te weten um, waar bepaalde um, problemen vandaan kwamen. Zodat ik ook, kijk, ik, als, als ik weet waar iets vandaan komt, dan, kan, dan weet ik ook hoe ik ermee om moet gaan. Uh, en als ik dat niet weet, dan blijf, ik, uh, dan blijf ik het gewoon niet snappen. En dan blijf ik vastlopen op dezelfde dingen. Maar ging dat je dan echt puur alleen om dat labeltje, want op zich wist je het ook wel, dat je dat had... Nee, maar ik, ik had die bevestiging nodig. Hmm. Want ja, iedereen, zo, zo voelde ik het, hè? Van ik kan wel roepen dat ik autistisch ben, maar wie gelooft mij? Ja, dus je had, gewoon, je had echt letterlijk dat stempel gewoon even nodig? Ik had dat nodig, hmm. ja. Oké, okay, sorry, ik viel je in de reden. <laughs> nee, dat geeft niet. De volgende stap was... De... Uh, de volgende stap, uh, ja, dan ben ik dus het, het uh, diagnostisch uh, traject ingegaan... Um... Het, het, het idiote was, ik had, oorspronkelijk hoopte ik heel erg dat er een diagnose uit zou komen. Omdat ik, uh, ja, dat, dat zou gewoon zoveel van mijn problemen verklaren. En naarmate we dus meer naar het eindgesprek kwamen, um, was mij in, in de voorgaande gesprekken was mij al duidelijk geworden van, hé, hey, hoe ik de wereld zie en beleef, is blijkbaar toch wel heel anders dan standaard. En dat had toch al best wel een hoop... In mij losgemaakt. Dus naarmate dat eindgesprek naderde. Had ik zoiets van ja shit hé. Wat als het nou echt zo is. Ja. ja. ja. En, en wat het vooral. Waarom dat zo voelde. Is ik, ik had het gevoel van. Ik weet niet wie ik ben. Want de Natalie die ik dacht te zijn. Die ben ik dus niet. Maar ik weet ook niet wie ik dan wel ben. En dat. Dat, dat stukje. Dat, dat is heel heftig. Eigenlijk. Ja, ja dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. En ben je er inmiddels wel achter wie je nu bent? Uh, ik denk het wel. Ja, oh, dat, we, hoe lang hebben we het over? Hoe lang is dat geduurd voordat je uh, erachter kwam? Nou, het is nu negen en half jaar geleden dat ik de diagnose kreeg. Oké, okay, dat, ja. dat, dat is wel een dus flinke periode. Ik ben al echt wel aardig lang onderweg. Ja, en, en ik leer nog wel regelmatig nieuwe dingen over mezelf. Ja, en het is ook, ja, je, je, je, bent, je ontwikkeling is niet statisch, hè? Nee. Uh, dus, dus je bent nooit dezelfde persoon als dat je een jaar geleden was. Nee, sowieso niet. Nee. Uh, ja. En hoe, zijn er dingen die je dan wel mee, Als je terugkijkt naar die. die negen nou ja, 9,5 jaar. Hoe, hoe je er toen bij zat en hoe je er dan nu bij zit. Wat is dan ja, het grote verschil? Dat is een wereld van verschil. Ik, ik heb toevallig. Ja, ik heb daar gisteren een blog over gepost. <laughs> waarin ik dus. Dat, Op Instagram. Dat ik, uh, ook, ja, oh, ja oké. Op... Uh, op autisme digitaal. Oké. Okay. Autisme is veelzijdig. Dat is de, de site met ervaringsblogs van autistische volwassenen. Um, waarin ik dus een beetje naast elkaar heb afgewogen: van nou het feit dat ik een late diagnose heb gekregen, wat heeft dat mij nou gekost en wat heeft het me opgeleverd? En, en daarin beschrijf ik ook. Um, op het moment dat ik de diagnose kreeg... had ik echt het gevoel van... ik, ik, ik ben een soort van mislukt als mens. <laughs> uh, zo, zo, zo voelde ik het echt. Um, en... Um, nu weet ik van... nee, maar, maar mijn autisme hoort bij mij. Uh, het maakt mij wie ik ben. En, en, um, en ik mag ook zijn zoals ik ben. Is, uh, dat, dat stukje. Het, het heel belangrijke accepteren is dit... Ja, ja, maar die acceptatie, die, die is, dat is niet van in één klap bam, nu heb ik het geaccepteerd. Weet je? Dat is een proces uh, wat, wat um, het, het, het is als een ui waar je steeds een laagje van afpelt. Weet je? Dus het gaat steeds op een steeds dieper niveau, vindt die acceptatie plaats. Want ik heb jaren geleden, uh, dacht ik al van nou, ik heb het geaccepteerd. <laughs> en, ja. en, en toen kwam ik in bepaalde processen terecht waarbij ik heel erg op mezelf moest reflecteren. En toch dacht van, oh, maar dit heb ik nog niet geaccepteerd. Um, dat is het moeilijkste dus, wat je moet accepteren? Um, oh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> uh, ik, ik denk waar ik um, soms nog best moeite mee heb, is, is uh, fouten die ik in het verleden heb gemaakt. Uh, bijvoorbeeld in de opvoeding van mijn kinderen. Um, dat ik het gevoel heb gehad van ik heb, zij, uh, ik, ik heb met name mijn zoon niet kunnen geven wat hij van mij nodig had als moeder. En dat vind ik erg. Uh, en dan weet ik van ik, ik was op dat moment de beste moeder die ik kon zijn met de middelen die ik had. Maar ik had het zo graag anders willen doen met de kennis die ik nu heb. Uh, en, en wat gelukkig heel fijn is, ik kan daar met mijn zoon heel goed over praten. We hebben er ook heel veel over gepraat. En, uh, mijn zoon is 23. Oké. Okay inmiddels um, En hij geeft ook aan van ja mam, ik snap wel waar jij vandaan kwam en dat jij um, toen niet anders kon dan je deed. En nee, jij gaf mij niet wat ik nodig had. Maar het feit dat jij dit nu kunt erkennen en het feit dat wij nu zo fijn contact met elkaar hebben, dat, dat maakt het voor mij weer goed. Ja, het was geen onwil. Nee, nee. En dat, dat begrijpt hij nu ook wel. Dat, in in, in de tijd snapte hij dat niet meer goed, weet je. Het nee, dat is In de puber grappig, ja. dat, dat, die, die heeft zijn moeder nodig en zijn moeder is er niet voor hem. En hoe, hoe uitzicht dat dan, dat je er niet voor hem was? Je, um, was je emotioneel een beetje afgesloten? Ja, dat. dat. En, en ik, had, ik, ik was heel erg... Um, ik had het idee van, ik moet uh, gezag hebben. En, mm. en op het moment dat ik uh, in gesprek ga met mijn kind en ga luisteren van, van wat heb jij, uh, wat, wat wil jij, dan geef ik het gezag uit handen. Dan, dan ondermijn ik mijn eigen gezag. Dus ik was heel erg van nee, uh, ik wil dat het zo gebeurt, dus het moet zo. En waarom had je dat en, dan? Was dat een idee wat je had bij de opvoeding? Ik moet dat gewoon zo doen, dat hoort ja, zo. Ja, ja. en, en, en ja, ik, ik had geen idee wat het effect daarvan op hem was. En, en het frustreerde mij ook dat ik daar geen grip op kreeg. Uh, en en ik kreeg dat, ik, ik heb, we hebben in die tijd ook wel ondersteuning gehad uh, binnen het gezin. Uh, en, en op de een of andere manier kon ik daar ook niet bij. Ik wilde handvatten van uh, hoe, hoe werkt het bijvoorbeeld met uh, gedrag belonen of bestraffen. Consequenties ergens aan verbinden. Mm -hmm. Ik was op zoek naar concrete handvatten en die kreeg ik niet. Dus ik, ik was gewoon ja, aan het zwemmen en ik snapte niet... Maar dat, was ook, Go -goed een, werkt, dat ja. was ook wel raar dan. Want je zei, er was wel een soort van een vorm van ondersteuning. Maar die was dan niet gericht per se op jou... maar op het opvoeden zelf. Um, nee, dat was um, vanwege het autisme van mijn zoon. Ah, oh, um, oké. Okay. Ze Kregen, we dus kregen hulp, helemaal niet naar jou. Je, <laughs> <laughs> Ze keken eigenlijk gewoon meer naar je nee, zoon. Nee, maar ik denk als ik op dat moment had kunnen duidelijk maken... als ik het zelf had geweten dat ik autisme heb... en dat ik ook bepaalde dingen... Nodig heb die voor een ander vanzelfsprekend zijn, die, die voor mij dus niet duidelijk zijn, dan, dan was het misschien weer anders geweest. Ja, ja, dan was misschien dat proces ook wel eerder begonnen met ook van accepteren en het is zoals het is. Ja, ja, enerzijds. Ja, maar, maar dat is het, ik, ik, ik, vind dat, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Want Ik denk, ik, het feit dat ik het nu heb uh, geaccepteerd. Um, heeft ook te maken met gewoon dingen, dingen die ik heb meegemaakt uh, in mijn, een bepaalde stukje levenservaring en levenswijsheid uh, die je opdoet over de jaren, uh, waardoor je ook anders naar dingen gaat kijken. En dat hoeft niet per se Um, vanuit het autisme te zijn, maar gewoon als mens. Mm -hmm, en, en, en dat helpt ook in het proces van, van reflecteren en accepteren. Maar ik bedoel meer, meer ja. je hebt helemaal gelijk, want je, je moet natuurlijk een heel proces doormaken als mens en Je leert als het goed is het elke dag nog steeds een beetje bij. Maar ik bedoel eigenlijk meer, stel dat ze bijvoorbeeld ook uh, in je tienertijd al ontdekt hadden dat je iets van een vorm van autisme zou hebben, of had, hebt. Had dat geschild? Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik weet het niet. Ik, ik weet niet hoe het zou zijn gelopen, maar waar ik... Um, wel, wel, in, in die tijd hadden ze een hele andere kijk op autisme. Ook dat. Ja. Um, en, en daar gingen ze nog heel erg van uit van ja, als je autistisch bent, dan, dan zit er een defect in je brein. Uh, en... en dat ontwikkelt zich niet meer. Dus dat is gewoon wat het is. En, uh, Succes! Ik, ik, ik, nou, ik, ik ben bang dat dat juist heel veel... Um, dat dat heel beperkend gewerkt zou hebben. Ja, dat kan best. Uh, ja. En ik, ik denk ook dat als ik het eerder had geweten... dat ik misschien um, bepaalde dingen eerder had opgegeven. Uh, om, omdat ik dan eerder misschien het idee zou hebben... van nou, dit vind ik te moeilijk, uh, laat maar gaan. Terwijl ik juist doordat ik... Uh, heel erg opgebrand was van... anderen doen dit, dus ik wil dit ook. Ik moet dit ook kunnen. Uh, ja, ja. Uh, en daardoor... Ik, ik moest veel... steeds een tandje bijzetten, nog een tandje bij, nog een... maar ik wil het echt. En, en daardoor heb ik wel... Een, een, ja, wat ik zelf noem een soort... pitbull mentaliteit ontwikkeld. Um, die ik misschien niet gehad zou hebben... als ik het eerder had gegeten. Waar, waar heb je die voor nodig gehad? Die pitbull mentaliteit? Waar uitte zich dat toen in? Oeh. School? Um, school niet zozeer, nee. <laughs> Was na school kwam dat pas? Um, ja, waar is zich dat in? Dat doorbijten en dat niet opgeven. Ik, nee. ik, ik denk ja, dat vooral in de dingen die um, op, op, op, op muziek uh, gebied... Ik heb bijvoorbeeld... Um, ik ben na de HAVO naar het conservatorium gegaan. In eerste instantie liep ik daar helemaal vast... omdat ik uh, gewoon die hele overgang van, van uh, de HAVO... naar ineens een hele andere soort school. Ik moest ervoor naar een andere stad, buiten mijn eigen woonplaats. Ik moest met het OV reizen. Ik, ik, ik, ik had het gevoel van, ik werd ineens helemaal losgelaten... in die grote wijde wereld. En dat trok ik niet. Uh, dus toen ben ik vastgelopen, ben ik gestopt... en. Uh, dan heb ik een jaartje niks gedaan. Maar ik had in mijn hoofd van ja, maar ik wil conservatorium doen. Dus ik heb het daarna opnieuw geprobeerd. En toen ben ik wel verder gekomen. Op dezelfde en... school? Of een ander conservatorium? Um, op, op een andere locatie, maar wel met dezelfde docent. Oh, ja, oh, apart. Ja. Uh, waar, waar, waar, waar zat je? In Amsterdam? Uh, nee, ik ben, het eerste jaar heb ik toen in Den Haag gedaan. En uh, daarna ben ik naar Utrecht gegaan. Oh, school voor de kunsten. Uh, en, en toen had ik inmiddels toen, toen wist ik, dat was het verschil voor mij uh, toen wist ik inmiddels wat er van me werd verwacht, hoe dat allemaal in zijn werk ging uh, dus was ik daar veel beter op ingesteld en wist ik ook van ja maar dit is wel wat ik wil dus ik ben daar alsnog voor gegaan ik heb uiteindelijk nooit mijn diploma gehaald want ik liep in mijn voorlaatste jaar vast op uh, oh, zonde. Uh, ja, ja ik vond dat toen heel erg maar achteraf denk ik nou het is wel goed zo Um, ik, ik, ik, ik heb een neurologisch probleem met de aansturing van mijn vingers. Uh, het wordt ook wel schrijverskramp genoemd. Um, ja, En, en dat, dat hield eigenlijk in dat zeg maar, uh, op, jou, jouw hersens geven een signaal van die vinger moet op dit moment naar die klep. Mm -hmm. uh, en dat signaal werd verstoord. Dus dat is wel mijn, relevant mijn... als je muziek wil maken. Uh, ja. <laughs> ja, dus, dus mijn, mijn, mijn, mijn ringvinger, deze, die, uh, die deed dat gewoon niet meer. Uh, en, en dat is dus hoe meer je in het gaat belasten. Kijk, en als je op het conservatorium studeert, je, je wordt heel erg getraind op... op uh, uh, het, het moet virtuoos zijn, het moet snel zijn, het moet precies zijn, het, het ritme moet precies kloppen... Um, daar heb ik denk ik ook wel een stukje perfectionisme aan overgehouden. Dat ik denk van nee, goed is niet goed genoeg. <laughs> het moet perfect zijn. Het moet virtuos. Je streeft naar perfectie. Ja, ja, ja. En, en, en dat, dat doe ik nog steeds wel in mijn leven. Maar um, ja, die, die, die, die, die, die ringvinger die wilde niet meer. Maar je vertelt het De... nu zo heel makkelijk. Maar dat lijkt me echt verschrikkelijk gewoon. Ik, als je ik... als droom is om het te doen en je vingers doen het niet meer. Of nou, je vinger... ik, ja. nou mijn, mijn droom was... Uh, als ik het conservatorium heb afgerond... dan wil ik muziektherapeut worden. Uh, dat is dus nooit gebeurd. Um... Want daar moet je echt het papiertje voor hebben. Ja. ja. ja. En, en ik vond dat echt verschrikkelijk inderdaad. En achteraf denk ik van... nou ja... Um, het muziek maken op de manier zoals ik het nu doe... daar ligt niet meer zoveel druk achter. Ik moet niet presteren. Ik kan zelf kiezen van dit project neem ik wel aan... dat project doe ik niet. Ik kan heel goed tegen, tegen elkaar afwegen... Want mijn inkomsten zijn er niet van afhankelijk. Ja, ja. Um, dus, dus dat... Ja, wat dat betreft... denk ik, dat, dat is wel fijn op die manier. Ja, maar nou, nog, ja. Steeds, nog steeds... ontwijk je een beetje mijn vraag. Want het is natuurlijk wel heel, heel lastig, lijkt me. Als ik me... Kijk, ik speel gitaar een beetje. Maar eh, lang niet op conservatorieniveau. Maar stel dat ik de droom had om dat te doen. En opeens doe ik mijn ringvinger het niet meer. Waardoor ik gewoon geen noten meer kan spelen. Of, of geen goede ja. akkoorden meer kan uh, vasthouden. Lijkt me dramatisch, gewoon echt. Maar niet overdreven, maar echt dramatisch. Ja, ja. Maar nu doe ik, je ook weer nou, een beetje wat. van... Nou ja, dat was heel veel uit, maar ik vind het ook wel fijn, want nu is het niet meer werk. Nou ja, nee, maar weet je, kijk, ik probeer, ik probeer in, in alles... Het positief te zien? Ja, maar de, ja. ja. maar de, in alles? Want dit is de, de, echt als je een droom hebt en je wil echt, weet je wel, dat papiertje om muziektherapeut te worden... En dan gaat het opeens niet door. Het nou ja. lijkt me toch wel pittig om er meteen het positieve van in te zien. Nou, ik had in die periode had ik ook mijn, mijn toenmalige echtgenoot ontmoet. Uh, en uh, was vrij snel zwanger geraakt. Dus ja, toen, toen hmm. verschoven de prioriteiten okay. naar, naar... Nou ja, ik heb nu een gezin. Ze dus moet brood op de plank komen. Ja, nou, dat snap ik wel. Uh, maar het, het is altijd wel in mijn achterhoofd blijven hangen. En wat ik nu dus... Ik, ik ben nu een, een, een coachpraktijk aan het opzetten... Uh, voor mensen met autisme en, en uh, nou, wellicht ook naasten van iemand met autisme. Um, en dat stukje muziektherapie, dat blijft wel door mijn hoofd van Als ik eenmaal de boel goed heb opgezet, dan kan ik op de een of andere manier daar misschien toch nog invulling aan gaan geven. Tuurlijk, waarom niet? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jij bepaalt <laughs> in dat geval. Ja, ja. Ik, ik weet nog niet hoe dat eruit moet gaan zien en op welke termijn. Maar het, het, uh... Het zit nog steeds wel in mijn hoofd, ja. Hm. In, in, ik moet even, even een switch maken, want ik, het schiet, schiet, schiet, schiet te in mijn hoofd. Dat je, in, je, in je aanmelding schrijf je ook dat je, we hadden, je zei net al eventjes, van, ik heb uh, op zich wel een hoop meegemaakt in mijn leven en uh, hm. wijs geworden door het leven zelf. Want je schreef dat je ook in een secte hebt gezeten, <laughs> Terwijl je even slokje Ja. Dat zou ik ook doen. <laughs> hoe, hoe werkt dat, ben je, hoe ben je daar terecht terechtgekomen? Nou, en waarom? In... Is het misschien een betere vraag? Dat, dat is in de periode geweest dat ik uh, startte op het conservatorium in Den Haag. Wat ik zei, ik, ik werd ineens losgelaten in de wereld. En uh, nou, doe je dit. Zoek het uit. Veel succes. Ik wist niet wat me overkwam. Ik was heel erg op zoek naar houvast. En, uh, en ook ergens bij willen horen. En ik werd dus door een vriendin uh, uh, die ook medestudent was, werd ik geattendeerd op, hey, er is daar en daar een meditatiebijeenkomst. Op dinsdagavond ga je mee. Uh. Ja, is goed. Uh, en uh, nou, dat, dat, dat voelt prettig. Uh, dus dat was in, in, in een van de buurtcentrum werd dat georganiseerd. En na een x-aantal lezingen uh, werd dat verplaatst naar een ander centrum. Echt behorend bij die secte, maar dat wist ik op dat moment nog niet. Jij dacht gewoon, het zijn uh, leuke meditaties, dus fijn. Nou, ja, ik, ik vond... Het gaf mij een bepaalde focus en een bepaalde rust en ik vond het heel interessant en ik leerde mensen kennen die aardig tegen me waren en waarvan ik het gevoel had van daar wil ik bij horen. Dus zo ging dat. Als je daar dan op zoek bent, dan is dat een welkomme club van mensen die jou opeens ook aardig vinden en je meenemen overal naartoe. En toen, en toen. En toen, uh, ja, ik, ik, ik was een fanatieke lingetje, want dat is ook weer mijn ding. Als ik ergens voor ga, dan doe ik dat niet half, maar dan ga ik gewoon voor 100%, het uh, liefst 200%. Uh, dan wil ik het gewoon helemaal goed doen. En uh, ja, weet je, er gaandeweg, uh, um, naarmate je meer naar de bijeenkomsten kwam. Uh, eerst was het bijeenkomst één keer in de week en dan werd er verteld van, nou, er is, uh, op zondag is er dan ook een bijeenkomst. Dus dan, werd, dan moest je vaker in de week, moest niet, maar dat... dat ja, dat deed je dus gewoon. Hm. Um, of tenminste, dat deed ik. Want ik denk, dit, dat is hoe het hoort. Dus dat ga ik zo doen. Ja, uh, ja en, en er werden dan steeds meer regeltjes opgelegd. Van, uh, uh, je moet bepaalde dingen moet je niet meer doen. Bijvoorbeeld, uh, ja, uh, uitgaan is niet goed voor je. en uh, um, het is ja, ja, leuke con contact, contact met bepaalde mensen die, die een negatieve vibe hebben. Dat, dat moet je maar verbreken. En... Um, je, je werd eigenlijk een beetje. Um, zo heb ik het ervaren dan. Hè? Uh, er, werd, er werd steeds meer uh, dingen gezegd van de relatie hebben mocht niet. Uh, want dat was ja, nee, dat, dat leidt af van, van, het, uh, van de spirituele groei, zeg maar. Uh, nee, daar kon ik mij prima in vinden, want ik had zoiets van ja, ik heb toch niks met, met relatie en, en jongens. <lacht> en... Uh, daar pas ik ook niet. Nee, nee, dus dat vond ik sowieso niet interessant. En, uh, en wat, wat, wat, wat even tussendoor nog, wat, wat, wat was het voor, voor groep dan? Wat voor, wat voor religieuze spiritualiteit? Um, wat, wat, wat, wat, wat kwam je daar tegen? Het, het, um, het, de groep had niet echt een naam. Um, het, het was een, een groep gerelateerd aan, aan een goeroe in New York. Een Indiaanse goeroe, Sri Chinmoy. Um, en, uh, ja, ik geloof het, het pad, pad van het licht of het pad van de ik weet, niet meer, ik, ik weet niet meer zo goed hoe het werd. Het pad werd het door, door de volgers <laughs> genoemd. Het pad. Wij volgen het pad. Stay on the um, path. Ja, en het was in principe... Um, in ieder geval in, in Nederland uh, was het heel... Uh, um, ik zoek even het juiste woord... Ja, het, het, nou, het was in Nederland allemaal niet zo heel spannend, weet je? Wat, je. wat je verwacht bij een secte, van oh, dat is gevaarlijk. En brainwashing en zo, dat was... dat Ik, ik heb dat niet zo ervaren in die tijd. Um, in die ik, tijd? Ik, nou, in die tijd, nee. Ik, ik, ik heb achteraf, uh, toen ik al jaren weg was uit de secte... heb ik verhalen gelezen over de mensen die echt in New York woonden... dicht om de goeroe heen. En wat daar voor dingen uh, gebeurd zijn of zouden zijn... Ja, daar schrok ik best wel van. Maar dat heb ik in, in, dat heb ik in Nederland niet meegemaakt. En wat, in ieder wat, geval. wat voor dingen waren dat uh, in Nederland? Nou, het zijn beschuldigingen van seksueel misbruik ah, okay. binnen de secte. Ja. Het is machtsmisbruik gewoon. Ja, ja. ja. Uh, en, en daar heb ik heel ver vanaf gezeten. Um, we hadden af en toe internationale bijeenkomsten. Uh, dan was er een bijeenkomst in Zwitserland of in Duitsland. Of, uh, nou, en er kwamen dus uh, volgelingen uit de hele wereld. Die kwamen dan bij elkaar... Het was altijd een hele fijne sfeer. Er werd dan ja. samen gemediteerd. Er werd muziek gemaakt. Er werd gesport. Er uh, werd heel erg ook wel een gezonde leefstijl uh, aangemoedigd. Uh, en, en het leuke uh, is... Ik heb daar wel mijn meditatietechnieken... Uh, en, en het stukje gewoon bij jezelf tot rust komen. Dat heb ik daar wel uit meegenomen. Uh, dus daar zijn, er zijn bepaalde technieken... die ik nog steeds toepas in mijn dagelijks leven... Ja, maar ik, je zegt het een beetje half verontschilderend. Maar het klinkt ook heel, uh, heel fijn eerlijk gezegd. Als je gewoon uit uh, alle hoeken van de, van de wereld mensen met een soort van gezelde gedachtegoed elkaar ontmoeten. En uh, dat, dat lijkt me niet zoveel verkeerd aan. Nee, klopt. Nee, maar dat was ook heel fijn. Ja. Uh, maar, maar wat ik op een gegeven moment uh, deed, ik was op een gegeven moment uh, nou, eigenlijk gewoon weggelopen. Um, ik woonde toen bij mijn vader. En uh, ja, die had zoiets van... ja, ik, ik, ik weet niet wat je nou aan het doen bent met die bijeenkomsten... maar ik vind het een beetje raar allemaal. Want uh, ja, je wil bepaalde mensen niet meer zien. En uh, je wil niet meer tv kijken, want dat is niet goed. En je wil niet meer uit. En, en wat is er allemaal met je aan de hand? En ik ervaarde dat dus als... Uh, nou, uh, jij bent het niet eens met wat ik doe, dan doe ik het stiekem. Uh, en ik ben op een gegeven moment ook gewoon weggelopen van huis. Uh, eigenlijk... Um, ...opgehaald van huis. Want degene uh, die... ...er de was vanuit de secte... ...was een, een man uit Oostenrijk... ...die was naar Nederland gestuurd... ...om te helpen in Nederland de centra ook wat meer op te zetten. Want dat liep een beetje achter... Uh, ...in vergelijking met de rest van de wereld. En uh, die man... Die, uh, ...daar praatte ik best wel mee... Uh, uh, ...over... Ja, de ...conflicten die ik dan kreeg met mijn vader. En die heeft op een gegeven moment gezegd... van, nou die omgeving is niet goed voor jou, ik kom je weghalen. Zorg dat je dan en dan klaar staat, dan haal ik je op. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik uh, serieus land uitgevlucht. <lacht> <lacht> <lacht> ja. En waarom dan dan uit? Was dat meteen gewoon de grootste stap die je kon voorstellen, om zover Nou ja, dat weg? werd bepaald eigenlijk. Oh, dat werd voor jou bepaald? Ja, en ja. ik ging daar gewoon in mee. Ja. Maar en je zegt, ja, daar ging ik gewoon in mee, maar dat voelde ook gewoon zo van heel logisch. Dat is... dat, ja. Ja. Want die vader begrijpt het gewoon helemaal niet, nee, hoe mijn leven eruit nee. ziet. Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, via, via een aantal omzwervingen ben ik weer teruggekomen in Nederland. En uh, nou, eigenlijk gewoon door de guru weer naar huis gestuurd. En hoe voelde dat dan? Om de, weet je, ik bedoel, als je, als je echt dat besluit neemt van ik ga dus nu weg bij mijn vader en je zit in het buitenland. Dan, is er dan een moment dat je reflecteert en denkt... Ik weet niet, of voelde dat gewoon 100% goed de hele tijd? Ik, ik, ik was vooral boos op mijn vader. Ja, dus ja, ja precies. Ja, dus ik denk van, jij, jij wil niet dat ik mijn leven leid op mijn manier. je ja. uh, probeert mij te dwars te en dat vond ik heel erg. Uh, en er waren geen dingen die hij zei die je toch nog een beetje raakte. Bijvoorbeeld dat je zegt, nou, je gaat helemaal niet meer uit, je kijkt tv maar je denkt, ja, nee, duh, Dat is ook heel slecht voor me, daarom doe ik dat niet. Ja, ik weet niet meer hoe ik het heb uitgelegd. Uh, maar het uh, ja, nee, maar wat, maakt het niet uit wat iemand zei Dat kwam niet meer aan. Nee, precies. Dat nee. kwam gewoon niet aan. Nee. Nee. Je nee. was helemaal overtuigd en, van. En, en achteraf denk ik van: Ach, jeetje, wat hebben mijn ouders zich zorgen gemaakt? ik <laughs> ja, aangedaan. kan me wel oh, voorstellen. Wat erg, ja, erg, ja. Ja. ja. Maar dan zit je dus in, Sorry, ja. ik onderbrak je weer. Dan zit je in het buitenland. En op een gegeven moment kwam je weer terug naar Nederland. Na een tijdje. Even naar, na, na die ja. vlucht. Ja. En uh, ja, toen moest ik naar mijn ouders toe om uh, met ze te gaan praten. En toen zat daar, uh, uh, uh, dat, dat was helemaal voorbereid, toen zat daar iemand van, uh, ze hadden, uh, hoe noem je zo iemand? Ik, ik noemde dat een t-programmeur. want uh, ze hadden dan iemand ingeschakeld via, weet ik niet welke kanalen, maar dat is dan iemand die is gespecialiseerd in secten. Uh, uh, gedrag en die, uh, oh ja, die, die gaat dan op je intraten van nee wat ze jou bij die secte vertellen dat klopt allemaal niet en dan je ze na en, uh, <lacht> en ik zat er helemaal niet op te wachten nee, ik was nee, heel boos nee, in, kan me uh, ik was heel boos mijn vader zat daar op de bank mijn moeder zat er maar mijn waren al lang gescheiden maar mijn moeder die had zoiets van ja uh, uh, uh, uh, uh, dit gaat om mijn dochter ik, ik Het is belangrijk ja ik ben precies uh, en ik was zo verschrikkelijk boos en die mevrouw zei, want ik, ik wilde in eerste instantie, wilde ik weglopen weer. Van ik kwam binnen en die mevrouw zat daar ook. En ik had zoiets van, oh, dit gaan we niet doen. Dus ik wilde weglopen. En zij zei tegen mij van, ja, je kan nu weglopen. Uh, maar er staan buiten op elke hoek van de straat staan mensen die jou opvangen en weer terug naar binnen brengen. En dat geloofde ik. Oh ja. Dus ik, ja, dus ik ging niet weg. En achteraf <laughs> denk ik, ja, dat was natuurlijk gewoon, dat was gewoon niet waar. Nee. Maar ik, uh, ja. Dus Voelt toen ben het een ik... beetje zo'n zo intervention, weet je wel. Dat ja, ze... ja. Ja, en uh, nou, toen, toen had ik zoiets van... oké, okay, ik gooi het al van een andere boek... dus ik ging het spelletje meespelen. Dus ik ging overal ja en op opzeggen... en ik ging net doen alsof, uh, alsof ik weer omgeturnd was. <lacht> en uh, naarmate ze me steeds meer gingen loslaten... Uh, ben ik weer teruggegaan naar die secte. Uh, maar ik heb in die periode... Uh, dat ik weer terugging... ging ik ook uh, op een gegeven moment op kamers wonen. Ik ging weer studeren... Uh, en uiteindelijk kwam ik zelf tot de conclusie van... ja, maar dit is het niet voor mij. Maar ik had het nodig om dat zelf te ervaren. In plaats van dat iemand Tuurlijk. mij wegtrok en zegt van... nee, dit mag je niet doen, dus is niet goed voor je. Ja, sterk nog, als dat bij mij zouden doen, dan denk ik afrechts. Nou, dat. Dat, ja. ja. ja maar, maar ik denk dat doordat ik weer was gaan studeren en ook weer... Um, uh, toch weer wat, ja, hoe zeg je dat... wat meer in het normale leven stond. Andere mensen uh, sprak. Andere mensen sprak. En, en ook... Um, ik, ik had op een gegeven moment zoiets van... ja, ik, ik zie iedereen blind achter meneer de guru aanlopen... en niemand denkt meer voor zichzelf. Um, en op dat punt had ik zoiets van... oké, okay, maar, maar dan is dit niet voor mij. En toen ben ik zelf weggegaan. Hm. Ja. Dat is ook wel sterk... Want het is ook ja. een groep, als ik, het, als ik zo luister naar je verhaal, is het ook wel een plek waar je eindelijk soort van kon zijn wie je wilde zijn. Misschien zegt dat niet helemaal goed, maar waar je in, in ieder geval wel werd opgenomen en gezien werd in een groep. Ja. ja, klopt. En dan zeg je dan bewust nee tegen. Ja. Dat is vind, ook, ik, wel sterk, vind ik wel sterk, eerlijk gezegd. Want het zou ook, dat is denk ik de reden waarom, waarom het zo problematisch is. Omdat mensen natuurlijk dat gevoel niet kwijt willen. Van ik heb hier een nieuwe familie gevonden en ik, ik voel meer thuis. Ja, maar als, als je op een gegeven moment. Als je op een bepaald moment merkt van. van um, je, je loopt tegen een drempel aan in dat contact. Um... Was je de, ik wa, laat ik het ik... zo zeggen. Was je de enige die dat vond? Zo van die, die zag: jeetje, iedereen loopt wel achter die man aan. Um... Uh, dat is toch ook niet helemaal de bedoeling? En dat andere secteleden, sorry dat ik het zo noem, maar dat mm. noem maar even dat die dan zeiden: Nee, joh, dat is helemaal natuurlijk. dat is toch goed, we moeten toch achter de man aan lopen. Dat zitten allemaal hele verstandige dingen. En dat jij dacht, ja, dag, dat is niks voor mij. Of nee, voel niet echt dat over dan? in gesprek? Je, ah, oké. Okay. Nee, ja, je nee. voelde dat gewoon zelf van binnen. Ja, ja, en ik heb met één persoon heb ik het er wel over gehad. En die, uh, ja, die gaf mij daar gelijk in. Uh, oh, wel. Maar, maar, ja, maar die had zelf zoiets van: Kijk, ik vind de bijeenkomsten fijn. Um, het samen mediteren vind ik fijn, maar voor de rest ga ik gewoon nergens in mee. Dus die kon heel duidelijk zijn grenzen hmm. daarin afpakken. Nee, ik kon dat niet. Bij mij is het van, als ik het doe, dan doe ik het ook helemaal Alles of al. niks. Ja, ja. precies. Um, en, en er waren heel veel mensen die ook in een veel eerder stadium al afhaakten, omdat ze zoiets hadden van, ja, ga jij mij vertellen dat ik niet meer mag uitgaan? Doe. <laughs> ja, ja. Dat is een psychologische reactie. Ja, ja, ja, <laughs> ja, precies. ja, precies. En dat vond ik dan zwak. Dus ik dacht, ja, wil je nou aan jezelf werken ja, ja. Ja, ja, ja, precies. Alles ja, is niks. Dan moet je er ook dingen verlaten. Ja. Ja. En dan dus, kwam dat moment gelijk. Dat neem ik aan. Dat is van de een op een andere dag dat, dat je er zo over denkt. Dat je denkt, nou, het is toch niet, is toch niet wat ik zoek. Dat is een, een proces, neem ik aan. Dat is een proces geweest, ja. Ik, ik, ik moet zeggen, ik weet niet meer hoe dat op gang kwam, hoe dat is verlopen, maar het, ik, ik ik weet niet. Ik, ik denk dat ik misschien andere dingen wilde of zo. En hoe, ben je de, ja. hoe is dat dan concreet gegaan? Op het moment dat je er wel echt uitstapte, heb je gewoon je spullen gepakt weg gegaan? Heb je nog iets gezegd tegen mensen? Nou ja, ik, ik, ik, ik woonde daar niet. hè uh, Dus ik, ik had sowieso mijn eigen woonplek. En van daaruit ging ik steeds naar bijeenkomsten. En ik ben op een gegeven moment gewoon niet meer gegaan. Hmm. En er was niemand die zei, hé, hey, waar is Natalie? Um... Nee. dus dat ze voor je deur stonden? Nee, Komt nee niet meer. helemaal niet. Nee, er waren een paar mensen die zeiden van goh, jammer. Uh, maar dat was het. Mis je het wel eens? Nee. nee. Helemaal niet. Nee, nee. Wat ik wel uh, vaak heb gemist daarna nog, is, is wel het gevoel van ergens bij horen. Ja, dat, dat bedoel ik. Ja, ja. maar, maar niet, per se, niet per se bij die groep. Hm. Uh, dus ik ben, maar ik ben wel altijd in mijn leven zoekend geweest... naar waar hoor ik dan wel bij. Ja, heb je nog dat meer is, zoektochten ja, ondernomen? Ja, dat, dat is wel echt een rode draad in mijn oh, leven. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, wat, wat was de volgende? stap? <laughs> de volgende, volgende was toen ik... Uh, <laughs> ja, er komt nog meer. Nee, de volgende was toen ik getrouwd uh, was... Uh, de eerste keer. Ik was met een Marokkaanse man getrouwd. En dan ben ik natuurlijk zo van, oké, okay, maar dan wil ik alles weten over de islam. <laughs> Want ik niet. wil weten van, waarom ga jij vasten? Waarom ga je naar de moskee? Waarom doe je bepaalde dingen wel? Waarom doe je andere dingen niet? Wat is de gedachtegang daarachter? Dus daar ging ik me, ja, uh, me inlezen. En uh, nou ja, ik, ik, wat, wat ik heel heel mooi vond en nog steeds vind aan de islam. En wat voor mij als autist achteraf gezien heel, heel al die proef was eigenlijk heel prettig. Is dat er gewoon uh, duidelijke voorschriften zijn. Uh, van hoe ga je met anderen om. En, en als je bijvoorbeeld bij iemand op visite gaat. En je blijft daar logeren. Het blijft niet langer dan een x aantal dagen. En uh, zeg maar don't overstay your welcome. Mm -hmm. Weet je? Dat zijn ja, ja. gewoon hele specifieke richtlijnen. Dat vond ik heel prettig. En, en ik vond het ook. Ik, ik, ik vond de insteek heel menselijk. En heel erg van... Uh, um, Gericht op je naaste als mens. En help elkaar. En wees er voor elkaar. En oordeel niet over elkaar. En dat sprak mij enorm aan. Dat zijn ook hele mooie boodschappen. Dat is, dat is ook zo. Maar ja, waar, waar ik uiteindelijk tegenaan lief. Want dat is dat, is, dat is. dat ideaalbeeld. wat ik dan voor ogen had. dat bleek in de praktijk toch niet zo in de uitvoering te kloppen. Um, ja, want ik, ik merkte. in Ik, ik ging naar. Um, ik ben uiteindelijk, ik ben zelf moslim geworden na, ik denk dat ik twee jaar getrouwd was of zo. Um, omdat ik zoiets had van, ik vind dit een mooi geloof. Ik vind, ik vind de, de gedachten daarachter vind ik fantastisch en uh, dit is hoe ik wil leven. Dus ik wil ook moslim worden. Ik ben, uh, ik ben een afspraak gemaakt in de moskee in Den Haag om um, uh, nou, de shahedda uit te spreken. Dat is de geloofsgetuigenis. Uh, en dat heb ik gedaan. Ik ben een, een tijd ook vaste bezoeker van de moskee geweest daar. Ik vond me daar heel welkom en heel prettig. En je wordt dan, als je als Nederlandse vrouw, als niet-moslim, uh, tot de islam toetreedt, <laughs> ja, dan ja, dat wordt dat wel als, als, echt iets, als echt een zegening Ja. heel bijzonder. Ja, ja, ja, wordt, ja. Ja. Dus ik genoot daar wel van, weet je. Ik, ik, krijg, ik krijg erkenning. <laughs> ja. En mensen in je, in je omgeving die jou eerder kenden als niet-moslim, hoe vonden die dat dat jij moslim werd? Uh, of moslima, no, he, moet ik zeggen. Sorry. Ja, die vonden daar niet zoveel van. Um, ik heb wel een fase gehad... Uh, ja, ik achteraf denk van... Oké, okay, ja, misschien had ik dat ook niet op die manier moeten doen. Maar ik, uh, <laughs> ik, ik had... Ik had een islamitische naam aangenomen. Uh, ja, al in. Uh, ja, <laughs> yeah. nou dat. Ja, precies. Dat, dat, dat is, yeah. ja nou, Maar ik, ik had die naam gedroomd. Uh, en ik dacht... Als dat in een droom uh, tot mij komt... Dan, dan moet het ook wel echt iets speciaal voor mij zijn... Dus ik, ik ging aan mijn collega's vragen of zij mij ook echt zo wilden gaan noemen. Hoe? Nou ja, dat vonden ze raar natuurlijk. Hoe, wat was je naam? Shahida. Shahida? Ja. Dat lijkt bij ja. de verste verte niet op Natalie. Nee, nee, <laughs> totaal niet. Nee. Uh, maar het, het, ik, ik vind het nog steeds een prachtige naam. En ergens... Ja, doet dit ook nog steeds iets met mij? Ik wilde vragen, ben je ja. dat ook nog steeds een beetje? Ben ik wat nog steeds? Shahida. Zonder uh, hoofddoek alleen uh, ja. dan? Ergens wel. Ja. Ja, ik weet niet waarom, maar het is wel iets, een naam die bij me hoort op de een of andere manier. Ja. En het geloof, ben je, daar ben je, ben je, hoe, hoe sta je daar nu? in? Um, ik ben daar niet meer mee bezig. Um, maar wat ik, kijk, ik, ik heb van verschillende um, geloofsovertuigingen, verschillende uh, praktijken, heb ik dingetjes meegenomen. En, en overal haal ik iets uit waarvan ik denk dat past bij mij. Uh, wat ik bij de islam, um, ik, ik, ik vind het nog steeds een hele mooie religie en uh, ik heb nog steeds alle respect voor moslims en uh, weet je, geen, geen, geen um, ja, weet je, moet ik zeggen. Je hebt geen nare ervaringen gehad in de moskee of ik heb, mm, binnen het geloof? In... Nou, volgens mij ja, anders hoef je niet zo lang over na te denken. Ja, er zijn wel dingen gebeurd. Maar, ik, ja, maar het, het verschil is, ik, ik reken dat niet de religie aan. Nee, nee maar dat hoeft ook niet. Maar in meer, het, meer in de nee, periode. Dat dus, in... vereen zelf je misschien een beetje met elkaar. Dus dat hoeft het niet meteen aan de religie te liggen. Maar als het in dezelfde periode gebeurt, dan ja. koppel je dat misschien toch een beetje aan elkaar. Ja, er zijn, je hoeft het helemaal niet te vertellen hoor, als je het niet wil vertellen. Maar er zijn dus wel vervelende dingen gebeurd. Waardoor je nu, is dat ook de reden waarom je dan niet nu meer vol overtuigd moslima bent? Um, ik denk het wel, ik denk het wel, ja. Um, maar ik, ik ben dan altijd wel van, oké, okay, dit, dit was hem ook niet voor mij. Dan ga ik verder zoeken van, wat is het dan wel? Um, maar ik, ik, er is geen enkele religie of, of geloofsrichting of overtuiging die 100% aansluit. En ik denk ook, denk ook dat het niet per se de bedoeling is. Ik, ik, ik, ik haal overal iets uit wat, wat uh, bij mij past als mens. En waardoor ik op een bepaalde manier naar mezelf kan kijken en reflecteren. Um, maar ik wil ook niet meer erbij, bij een specifieke groep horen ofzo. Nee. Dat, dat wilde ik net vragen, want je bent dus ook niet meer nu op zoek naar nog nee, zoiets. Nee, nee wil ik niet Om bij te meer. horen. Nee. Heb je dat wel daarna nog geprobeerd? Heb je, heb je het, het christendom ook nog omarmd? Of andere... Nee, nee. Ik, ik ben wel... Ik, ik neig uh, op dit moment heel erg naar de, de, uh, nou ja, de natuurreligie, zeg maar. Mm -hmm. Ik ben... Uh, ben uh, ja... Maar, maar dat is meer individueel. Ik, ik ga dan ook niet graag naar bijeenkomsten meer. Ik heb me eerst maar wel eens gevraagd. van, joh, ik, ik, uh, ik hou een bijeenkomst binnenkort. En een healings en dit en dat. Wil je ook komen? Nee, wil ik niet. Nee. En waarom niet dan? Nee. nee, omdat ik iemand ben die toch wel zijn eigen weg zoekt. Of haar eigen weg. Maar dan dus niet ik, meer behoefte ik, hebt ook aan, aan mensen die, die op, de, op datzelfde pad zitten. Waar je dat eerder wel had. Ja, ik denk dat het vooral het stukje bevestiging is geweest wat ik toen nodig had. Um, ja. om, om, omdat ik, ja, ik, ik had het gevoel van ik ben niet iemand zonder die groep. En nu weet ik dat ik wel iemand ben. Ja. Met of zonder groep. Ja. Uh, en, en, en ik wil ook gewoon de ruimte hebben om te zijn wie ik ben. Heb je inmiddels voor jezelf dan ook een soort van, uh, nou ja, noem het mooie levensfilosofie. ...gevonden, zeg maar zelf ontwikkeld... ...een beetje naar aanleiding van al die avonturen? Um, niet per se, niet per se. Ik heb wel een, een, een, um, een quote ooit gelezen... ...die mij heel erg is bijgebleven. Um, en wat ik, wat ik toch altijd meeneem is... Uh, um, oh, dat, je, ...dat je mensen kunt... Uh, zonder dat je het weet, dat je anderen kunt inspireren... gewoon door te zijn wie je bent. Um, ja, dat is een, en, mo een ja. hele mooie. Ja, want ik, ik heb altijd geprobeerd... ik denk dat dat een beetje de rode draad is. In mijn zoektocht heb ik altijd geprobeerd om iemand te zijn. Uh, uh, ik, ik ging me altijd aanpassen aan mijn omgeving. Dus uh, doet iedereen dat? Oh, dan ga ik dat ook doen. En hoe werkt het hier? Oh... Als iedereen zich zo gedraagt, dan ga ik me ook zo gedragen. En dan ben ik wie ik moet zijn. Ja. En iedere keer kwam ik erachter van, oh, maar dat is dus niet zo. Dat ja. ik voel nu nog steeds niet dat ik ben wie ik moet zijn. Um, en ik denk dat de diagnose daar verandering in heeft gebracht. Dat ik daardoor wel heb geleerd van, nu ben ik wel wie ik moet zijn. Want nu ben ik mezelf. Ja, en het grappige is dat mensen... Dan snap ik ook wie ik ben. Die, die je als voorbeeld soms ziet of die een, he een heleboel mensen soms als voorbeeld hebben. Uh dat dat juiste mensen zijn... die het allemaal wel op hun eigen manier doen. Dus ook niet op zoek zijn naar iets. Dus die, die accepteren wie ze zijn. Dat is eigenlijk precies wat je net zegt. Ja. Die zijn wie ze zijn. En dat inspireert mensen vervolgens. Ja. Ja, en, en, en, maar dat is voor mij... Die, die quote is zo belangrijk... omdat ik altijd heb gedacht van... ik moet iemand zijn. Uh, ik moet iets, iets uitzonderlijks zijn. Iets uitzonderlijks doen... Om gezien te worden en, en heel erg juist terug naar van. Nee, zoals ik nu ben. Zo ben ik goed. Ja, precies. En, en dat, ze, dat gegeven alleen kan ook een inspiratie worden voor iemand anders zijn. Ja. ja, precies. Dus als ik als ik af en toe. Ik, ik ben wel heel erg prestatiegericht en ik heb af en toe nog steeds val ik in die valkuil van, oh ik, ik, ik, ik moet echt iets heel goeds neerzetten. Ik moet iets heel goed doen. Uh, want anders dan, dan, dan telt het niet. Dan, dan kan ik mezelf af en toe gewoon terugvliegen van nee, nee, nee, nee, wacht even, zo werkt het niet. Oké, okay, doe eens dan, want ik uh, ken die gevoelens ook wel heel goed. En ik, aan de ene kant denk ik ook soms, die zijn schadelijk en die zijn uh, uh, niet helpend. Maar aan de andere kant zorgt dat soms ook wel voor wat extra uh, doorzettingskracht om het gewoon wel te doen. Ik vind dat soms een hele moeilijke ja. balans. Om, want ik ken dat, wat jij zegt, alles of niks, dat, dat zit ook wel ja. erg in mij. ja. En dan, dan denk ik soms, ja, dat heeft ook wel zijn voordelen. Dat ik gewoon ergens 100% voor kan gaan. Ja, ja absoluut. Ja, en, maar dan, dan probeer je jezelf af en toe toch... Maar dat hangt natuurlijk ook weer vanaf wat het is. Maar dan probeer je jezelf ja. wel een beetje terug te, uh, terug te roepen. Zo van... Hoeft niet, hoeft niet altijd. Hoeft niet altijd alles heel erg goed en perfect te doen. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld in, in het sporten heel erg uh, gehad. Ik ben na mijn uh, tweede scheiding... Uh, toen ben ik ook verhuisd en um, toen heb ik een hele moeilijke periode doorgemaakt. En toen merkte ik van wat ik normaal in mijn muziek kwijt kon, dat, dat hielp niet meer. Uh, fitness hielp niet meer en ik had ik, ik, ik, ik heb meer nodig, ik heb iets anders nodig. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon alles van me afslaan, zeg maar. Dus ik ben uh, kickbox training gaan doen. Um, ja, dat is effectief en, uh, van ja, je afslaan. Ja, ja, maar dat was dus ook weer iets nieuws waarvan ik dacht van oké. Okay, dat wil ik ook helemaal perfect gaan doen. Dus ik wil leren om dat zo goed mogelijk te doen. En, en nou ja, daar stel ik dan ook best wel hoge eisen aan mezelf. En dan verwacht ik dat ik binnen een bepaalde tijd ook alles kan. En dan frustreert het me als ik dat dus niet kan. Maar zijn dat dan te um, hoge eisen? Ja. Ja. Maar want ik, dat, is, ik heb... dat is de balans waar ik een beetje naar verzoek was. Van, hè, want soms is het juist wel heel goed om jezelf uit te dagen. En dan zie je ja. opeens dat je meer kan dan je dacht. Klopt, klopt. En ik... ik, ik ik ben regelmatig nog steeds wel zoekend naar die balans, hoor. Uh, dat ik bijvoorbeeld in de groepstraining... Uh, ik, ik merk dat de mensen om mij heen fysiek meer aan kunnen dan ik. Uh, en soms vind ik dat frustrerend. En, ja, en, ja. en dan ga ik toch over mijn grens heen om te ja. denken van... Nou, ik ga mezelf niet laten kennen, hoor. <laughs> ja. ja. Stom is dat, Het is ook wel menselijk, hoor. Ja, ja, en aan de andere kant, op de momenten dat ik echt voel van... oké, okay, maar dit gaat echt niet... Dan doe ik het ook gewoon niet. En dat voelt uiteindelijk dus, het beste, hè? Als je dan ja, kiest voor jezelf. Ja, klopt. Ja. Maar ik ben ook wel iemand, ik wil mezelf uitdagen. Weet je? want ik, ik, heb, uh, ik, ik vind dingen ook snel saai. Het duurt vaak een tijd voordat ik doorheb hoe iets werkt en voordat ik alle ins en outs ken en helemaal vertrouwd ben. Op het moment dat ik dat punt heb bereikt, dan ga ik verveeld raken. En dan ga ik op zoek naar <laughs> nieuwe uitdagingen. En, en, en ja. Dat doe ik dan gewoon door ergens helemaal vol voor te gaan. En ik wil alles erover weten. En ik wil het helemaal tot in de puntjes beheersen. Maar ja. dat is, nogmaals, dat is dan wel echt een lastige balans ook. Want ik, ja. dat, dat is, ik kan me daar een beetje uh, wel in verplaatsen. Als je dan zo'n nieuw project hebt wat je gaat doen. En je gaat daar ook bijvoorbeeld met zo'n hyperfocus volop in zitten. Dat is alleen maar heel fijn, toch? Heel lekker. Ja, ja maar, maar uh, ja, som, soms is het ook gewoon niet handig. Soms. Ik, ik heb nee, dat, meen... dat bedoel ik. Dus nee. dat, is een moeilijke, dat is moeilijk te zien, denk klopt, ik, van tevoren. Van, is dit iets waarvan ik me, waarop ik me helemaal mag storten... en waar ik die hyperfocus er lekker mag voelen... en gewoon er vol voor gaan? Of is dit iets waar ik een beetje gas terug moet nemen? Nou ja. En... ja, dat heb ik met het trainen dus inderdaad. Uh, dat, dat ik gewoon... Ik, ik, ik besefte op een bepaald moment van... hé, hey, maar wacht even. Ik doe dit gewoon vanuit een bepaalde prestatiedrang. van Ik wil gewoon laten zien van... kijk, ik ben hier goed in. Ik kan iets. Mm -hmm. En dat mensen mij daar dan om waarderen van zo heet, die is goed. Uh, maar ik hoef helemaal niks te bewijzen. Want ik ben nu ook al goed. Uh, en op het moment dat ik dat stukje ben gaan loslaten, um, kon ik ook accepteren van oké, okay, eigenlijk ben ik er niet zo heel goed in. Maar o, leg maar eens uit hoe Heeft je dat, dat doet niet? dan. Um, o, ja, dit is ook weer niet natuurlijk over één nacht ijs, maar... O, nou, ja, hoe doe ik het nou? <laughs> ik, ik heb het wel nodig om te weten dat er andere dingen zijn... waar ik wel heel goed in ben. Dat kan wel, <laughs> <ja>. <laughs> dus ik kan het niet voor alles zeggen. Nee. Alles relativeren. Maar dat is ook niet goed om alles te relativeren. Nee. En het is ook goed om dus... dingen te hebben waar je goed in bent. Ja, en, en ik... Um... Of vind je dit niet? Denk, nee, maar weet je wat het voor... Ik, dat, dat, dat, dat kwartje valt nu even. Ik denk dat het te maken heeft met het stukje acceptatie van... Het is niet zo dat als ik ergens niet goed in ben, dat ik dan gefaald heb. En het is niet zo dat ik daar dan op word afgerekend. En daar gaat het om. En dat maar besef... dat, is, dat is moeilijk, want aan de andere kant is het wel zo dat als je iets wel heel goed kan, je daar ook op afgerekend wordt, maar dan positief. En beloond wordt, soort van. Dus dat is dan wel oké. Okay. En ik probeer het echt even, het is helemaal niet geen kritiek, maar ik probeer het even te snappen. Want dan, het zijn dezelfde mechanismen natuurlijk. Je houdt allebei met al die... In alle, allebei de richting hou je rekening met wat andere mensen ervan vinden. Ja. En de ene keer zeg je, het is heel goed hè, dat ik dit kan. Dat is fijn. En mensen waarderen me daar ook om. Maar de ja. andere kant op, ja, dat is dan... Ja, maar het, het, kijk, op, op, op het moment dat ik gewaardeerd word, uh, dan is dat veilig. Op, op het moment dat het niet goed gaat, dan kan iemand daar iets van zeggen van... Nou, wat maak jij er een zootje van? Wat ben je nou aan het doen? Dat is kwetsbaar. Ja. Uh, ja. Ja. Maar ik, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld met mijn privé-trainer uh, ook zo'n fase gehad. Dat ik, dat ik gewoon zoiets had van. ik, ik, ik moest oefeningen doen die, die ik niet durfde. Ik moest gaan improviseren, ik moest gaan, moest gaan freestylen. Uh, nou ja, dat is voor, voor mijn autistische hoofd, is dat best wel een dingetje. <laughs> <laughs> ik, ik hou van hele duidelijke, specifieke instructies. <laughs> uh, dus, dus ik vind dat doodeng. Eh. Uh, en dus we hebben echt een, op een bepaald moment in de training hadden we een punt bereikt dat ik zoiets van, ik durf dat niet ik durf dat echt niet uh, maar dat kwam op een bepaald moment op een punt dat ik dacht, van ja maar als ik het nu niet doe dan heb ik straks geen trainer meer dus ik moet het doen. En ik vond het eng. En, en even en freestylen, het... is er gewoon letterlijk wat ik me bij voorstel? Gewoon, uh... Nou, dat nou, je bijvoorbeeld alle, alle technieken die je hebt geleerd qua stoten en ja, trappen... Ja, dat je die loslaat. gewoon op, op, op de bokszak van... Uh, je gaat een minuut lang ga je gewoon doen uh, alles doen ja, wat, wat, wat in je opkomt. Wat in je opkomt, precies. Ja, ja. Dus uh, zonder vast... Uh, ja, niet en, eerst uh, je voorhand van, en dan je weg... Of niet, heet geen voorhand, maar eerst je jab en dan je... Uh -huh. Nee... Het is vrij. Precies. Ja. precies. En, en, en, en dan komt er mij gelijk van ja, maar dadelijk doe ik het niet goed. En als ik het niet goed doe, ja wat dan? Dan heb ik gefaald. En dat, oh, dat vond ik dan zo verschrikkelijk eng. Ik, ik durf dat niet. Tot ik op een gegeven moment op dat punt kwam, inderdaad, van ja, maar ik moet het nu doen. Want anders ben ik mijn trainer kwijt dadelijk. Uh, en, en, en toen schoot ik in de paniek. En ik had het gevoel van, ik, ik schiet nu in de meltdown. Ik klap helemaal dicht. En toen kon ik mezelf terughalen. Omdat ik op, op dat moment ineens besefte van... Ho, wacht even. Al gaat het hartstikke vaat. Al Precies. lijkt het helemaal nergens ja, op wat, wat ik doe. Wachten. Wat gebeurt er dan? Gaat mijn trainer boos op me worden? Nee. nee. Gaat, hij boos worden? gaat hij zeggen van... je bakte er helemaal niks van? Nee, nee gaat hij niet zeggen. Nee. Wie is degene die het zegt? Dat doe ik zelf. Ik ja. zeg het tegen mezelf niet, die ander. 100%. En, en, en door dat besef eigenlijk van, het is niet erg als ik het fout doe. Want die ander wordt er niet boos van. Nee. Door, door dat besef kon ik me daar overheen zetten. En dat blijft altijd nog wel een drempel voor mij, hoor. Het gaat niet vanzelf. Um, maar dat maar is een kwestie ik... van het gewoon doen, toch? Ja, dus maar... al, nu, nu heb ik het ook niet de eerste keer, mm -hmm. dat is heel lastig. Maar nu is het een kwestie van, als het dan nu nog moeilijk is, is het gewoon doen. Dus gewoon, oké, okay, ik moet improviseren nu. Met start, E kan dit, ik ga het gewoon doen. En dan is het even eng, maar dan doe je het. Ja, en dan ja, is het gedaan. En dat heb ik wel nog steeds zo: ja. shit, dat moet ik weer. Maar ik doe het wel. Ja, precies. En, en hoe voelt het dan als en, je het gedaan hebt? Denk je dan. Nou, dan ben ik wel blij dat het klaar is. Oh ja, En <laughs> dan denk ik, nou, ik, vol, volgens mij leek dit helemaal nergens op, maar ja, het is wat het is. Nou, maar dat is het toch? Dat ja. maakt ook niet uit of het er niet uitziet of niet. Het gaat om dat je het freestyle ja. doet. Ja, en, en als we het dan hebben over vergelijken met anderen. Hè. Kijk, ik, ik had altijd het idee van... ik moet het perfect doen, want anders stel ik niet mee. Anders word ik niet gezien, word ik niet onzin, gehoord. Dan, dan, dan mag ik er niet zijn. Terwijl op een gegeven moment ging ik om mij heen zien. En denk ik, ja, maar die kan het ook niet. En die kan het ook niet. Ja. En, en niet alleen in training, maar ook op andere gebieden. Ook qua werk, weet je. Dat ik mensen dingen zag doen, dat ik dacht van... Ja... Maar dat kan ik ook. Ja. ja. En zo'n trainer, en? Uh, weet je wel. Zelfs een trainer die gaat gewoon uh, dat, dat freestylen. Als je dat gewoon goed bekijkt. Er zijn altijd mensen. Het gras is altijd. Hoe zeg je dat? Er is altijd iemand weer beter in de wereld ja. ergens in. Dus zo'n ja. trainer die heeft ook weer iemand die boven hem staat. Ja. Qua vaardigheden. En die doet ook maar wat op een gegeven moment met het freestylen. Ja, kijk, je leert natuurlijk een aantal uh, combinaties, hè? een aantal uh, aanvalstechnieken. Ja. En, en op een gegeven moment word je geacht dat op te pikken, dat, dat, dat, dat het een routine voor je wordt om een bepaalde combinatie uit te voeren. Ja, ik, ik weet maar, mijn hoofd slaat het op een bepaalde manier niet op of zo. Eh, dus, dus ik, uh, dan denk je van, je bent al zoveel jaar aan het trainen, dus je moet nou die combinaties wel kennen. Nee, nee, op het moment dat, dat je tegen mij zegt van, nou, doe eens wat... Uh. Linker, di linker directe, rechter directe, veel verder kom ik niet. Ja, en een low kick erachteraan. Zo zover kom ik nog. Maar andere combinaties niet. Ja. Dat is die combinatie. Dat is je go to combinatie. Ja. ja, maar dat is zo basic. Ja. Daar ga je, daar ga je ja. nooit een gevecht mee winnen natuurlijk. Nou ja, tegen iemand die het helemaal niet beheerst. Uh. Uh, ja. En tegen zo'n bokzak moet het ook nog wel lukken. Nou ja, dat is het fijne van de bokzak. Die slaat niet terug. Nee. Nou, als je dan heel hard er aanschopt, dan word je wel een beetje uit de kant. Ja, ja, dat klopt. <laughs> maar Zijn dat ja. dingen die je dan vanuit wat sporten zo leert... en dan ook kan toepassen op, op de rest van je leven? Dat vind ik namelijk ook altijd ja, het, ja, het, het mooie in sporten. Ja, ja, ja. Ik, ik, heb, ik heb juist door dat kickboxen... met name ook in die privé training... heb ik heel veel over mezelf geleerd. Uh, en, en gewoon van... als er in die training dingen gebeuren waar, waar ik... Uh, uh, ja, tegen een grens aanloop, dat ik dan ga observeren van maar wat gebeurt er dan? Dan ga ik achteraf op reflecteren van wat gebeurde er dan en hoe kwam dat dan? Uh, en uh, hoe, hoe kwam het dat ik ineens dichtklapte of waar kwam ineens die angst vandaan of wat dan ook? Uh, dus dan ga je heel erg naar jezelf kijken: van ja, hoe, hoe, uh, welke patronen zie ik bij mezelf? Ja. Nee, ja, want ook zo die, zoiets als dit in een podcast opnemen is ook natuurlijk niet heel erg vast, zeker niet die van mij, vast ge, <laughs> uh, in, in een vast tramine gegoten. In, oh ja, weet ik zo meteen over vier minuten gaat hij dit vragen, over tien nee, minuten nee, dat. Dat is dus, uh, dus ook allemaal freestyle, dit. Ja, dat vond ik ook heel erg spannend. Ja. ja. En dat vind je op dezelfde manier dan spannend? Ja, maar dat is het stukje uitdaging ook. Hè? Dat ik denk van het, het levert me ook iets op. Uh, en. en uh, ik, ik, ben, kijk, ik weet bijvoorbeeld... mijn, mijn allereerste groepstrainingen. Neem uh, rustig ik, op ik thee al, hoor. Want ja, dat... nee, ja, ik ben even met het zakje aan het vrimmen. Dus, uh, <laughs> uh, het schiet me nu te binnen. Ik heb ik een... Heb mijn, mijn, ik, ik heb een Een zacht pluizenbolletje waar ik altijd mee friemel. En die heb ik nog steeds in mijn tas zitten. Ik, kan ik het er even uitpakken? Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ik dacht, er staat je tas beneden, maar die staat hier gewoon ja, naast je. Nee, ja, maar dat is dus even mijn stim. Uh, uh, dat heb ik blijkbaar nu even nodig. Gezien het feit dat ik aan het theezakje zat te frummen. Nee, maar dat mag je ook prima aan het theezakje doen. Maar als je daar een speciaal uh, ja. yeah. speeltje, noem ik het altijd maar, voor hebt. Ik ben heel benieuwd ja. wat het nou is. Ja, ja. het is een... Uh... Oh, zo, een pluisje. Het is, het is een pluisje kerstbal. <laughs> hij, was, hij was oorspronkelijk bedoeld voor in de kerstboom. Uh, daar heb ik hem niet voor gekocht. Want ik had zoiets van, hé, hey, dit is stimmy stuff. <laughs> dus die, maar die gaat overal mee naartoe. Uh, en dat, dat, uh, want ik, ik merk nu in het gesprek dat de, om, om, even, het is spannend en het is uh, uh, ook heel leuk, maar ook leuk uh, is ook prikkel uh, oh, ja, ja, ja, uh, en, en dan merk ik, dit helpt mij dan om de prikkelverwerking een beetje uh, op gang te houden en dat moet zeg, je nog even uitleggen want dat ik, ik, ik, ja, ik, heb, ik, ik heb het al volgens mij al een keer gezegd ik heb ik, volgens mij heel veel nou laat ik het anders zeggen ik denk dat als ik een keer goed onder de loep weer genomen zou worden dat er bij mij ook weer een autisme diagnose mm -hmm. uitrolt ik herken namelijk bijzonder veel altijd... in dit soort verhalen. Mm -hmm. En dan vraag ik me af wat dit dan doet. Dus je, je voelt het nu een beetje... het voelt nu een beetje spannend. Veel prikkels, dus dan voel je je misschien... een beetje onrustig worden. kan ik me dan voorstellen. En helpt een, wat doet zo'n balletje dan letterlijk? Um, dat, dat helpt mij om contact te maken... met mijn lichaam, zeg maar. Door, ik, bij mij werkt dat heel sterk via mijn handen. Uh, en, en door dan... bepaalde dingen te voelen... Um, Zeg maar, bepaalde zintuigen worden overprikkeld. Uh, en op het uh, moment het dat je dus snap, de ik de het in één andere... keer. Ja, ja maar grappig. kijk, maar nu ben ik dus met okay. mijn, mijn tastzin aan het prikkelen. Dus aan het... de. Ja, ik ja, ja, ja, ben ja. de focus aan het verschuiven. Ja, ja dat is. Een, nou ja, dan, dan, dan snap ik me. Vroeger, ja, dat is een beetje, een beetje crazy. Maar het schiet me pinnen, dat zeg ik maar gewoon. Vroeger, ik heb, de tijd lang heb ik heel last van mijn knie had, toen ik uh, 16 was op zijn. Mm -hmm. En dat is echt pijnlijk, gewoon heel veel pijn. En dan had ik altijd een trucje om in mijn andere knie heel hard te gaan knijpen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. gewoon De pijn ja. afleiden, zeg maar. Of nee, niet in, dit, ja. in dit geval is het geen pijn. Maar in dit geval zijn het soort van ja. je andere zintuigen even stimuleren. Ja, precies. Maar, je, maar dat is het. Want je kan bepaalde... Kijk, uh, Wat er gebeurt is, als een zintuig overprikkeld raakt... En, en de prikkelverwerking stagneert... dan kun je dus via andere zintuigen kun je dat weer op gang brengen. Hm. Uh, dus, dus als je bijvoorbeeld in, in een bepaalde ruimte bent en je raakt overprikkeld van het geluid, dan kan je op iets anders gaan focussen. Ik doe het andersom in mijn training, uh, in, in, in de groepstraining. Uh, want ik, ik raak overprikkeld door uh, ja, allemaal mensen om me heen die door elkaar aan het praten zijn. Op een gegeven moment gaan we rondjes rennen <lacht> en uh, ja, er, heel veel beweging om me heen en er gebeurt heel veel. Uh, maar wat ik doe, er staat altijd muziek aan, dus ik duik... Mm. Helemaal in die muziek. En daar focus ik op. En daardoor kan ik de andere prikkels een beetje wegfilteren. Mm. Ja, dat is lastig. Ja. Het, dat krijg ik niet voor elkaar. Daar is mijn focus niet sterk genoeg voor, denk ik. Ja, ik, ik weet niet, maar ja, muziek is voor mij, wat dat betreft, altijd wel een heel Ja, heel voor handig, mij is het ook heel belangrijk. Heel bijzonder maar iets geweest. Ik heb uh, een of een, misschien heb ik het uh, train ik dat niet genoeg en zo, maar ik, uh, er zijn situaties zoals deze. Als je die zo omschrijft, dan zou ik echt knettergek dan ik ja. gewoon even naar buiten. Dan kan ik niet focussen op muziek, want dan is ook muziek, is denk ik wel een hey, te erg prikkel. Maar, maar heb je dan, als je naar buiten gaat en je komt weer terug binnen, heb je dan niet zoiets dat het nog erger op je afkomt? Ja, wel, maar, ja, maar dan, dat dus. Ja. Dat, zou, dat is ook het eerste wat ik dacht is, nou ik ga niet heel snel weer naar binnen, want hoezo ga ik naar binnen? Nee, precies. zegt, ja als je dan weer naar binnen gaat, hoezo nou, naar binnen? Daar zijn al die prikkels, die drukte. Ja, ja precies. Ik maar, ik, gaan, ja. Ik. maar ik merk als op, op het moment, zolang ik erin zit, uh, kan, ik er, kan ik manieren zoeken om daarmee te dealen. Op het moment dat ik eruit stap en ik ga dan weer terug erin, ja dan, dan werkt het niet meer. Hm. Ja, misschien uh, zoiets dan een keertje proberen. Ja, maar gewoon wat, wat in de situatie merk, zelf, ja. want ik ontvlucht het meestal. Dat is ook natuurlijk een heel zwak, zwakte bot. Nou, niet per maar, se. Nou ja, het is de makkelijkste oplossing, laat ik zo zeggen. Het is voor mij veel uh, moeilijker ja. om me te focussen op muziek... dan gewoon op te staan en weg te lopen. Ja. Ja, maar dat is ook heel persoonlijk. Hè? Kijk, dat het voor mij werkt. Die zeggen dat het voor jou ook zo moet werken. Nee, maar ik vind, wel, ik vind het altijd wel heel interessant. En dan denk ik, nou, misschien kan ik dat ook eens proberen... om gewoon, ben ik veel, op een drukke verjaardag... gewoon me dan te focussen op het gerinkel van de kop... Kopjes, gewoon puur alleen daarop. Gewoon dat ik het alleen probeer dat te horen. Ja, maar ik, ik denk, dan, dan moet je bij jezelf onderzoeken... van welk, welk zintuig uh, is mijn, mijn voorkeurszintuig, zeg maar. Uh, ja, bij mij is dat heel duidelijk. Het, het, het, het de, de tast en, en ook het... Uh, nou ja, mijn gehoor is heel gevoelig. Uh, ik, ik kan heel veel dingen echt met muziek... kan ik, uh, um, nou ja, zeg maar neutraliseren. Tot op zekere hoogte. Uh, maar dat kan voor ieder anders zijn. Als, als, ja, ik zit ook te denken wat met muziek. Ik heb wel echt een speciaal dingetje met muziek. Dat, dat roept bij mij altijd ook wel vrij snel emoties en zo op. Dus ja. uh, <laughs> ja, herken je dat? Ja, ja, ja zeker. Maar ja, ja, dat, dat, dat denk ik dan meteen aan. Ja, dus als ik me dan zou gaan focussen op muziek... dan moet het ook wel marvel zijn dat het net een stukje muziek is waar ik niet een beetje... Ja, maar dat is het misschien, hè? Ja. Dat moet ook echt jouw soort muziek ja. zijn. Ik heb ja. ook wel specifieke muziek voor, voor specifieke ja, uh, uh, gevoelens, settings... Uh, ja. ja, waar we het over begonnen. En dat heeft een relatie met kleuren ook nog, zeg maar, zelfs. Dus ja. het bepaalt je hele beeld van, van, van hoe jouw wereld er op dat moment uitziet, eigenlijk. Ja, ja. ja. wel mooi. Ik vind het wel heel ja. interessant uh, dit soort. Uh, en ze, ja, nu zeker ja. wel, toen we het over die kleur hebben, dan denk ik, ja, dat vind ik zo, dat vind ik zo bijzonder. Ja. Dat je daar gewoon. Want dan, dan, dan wordt de wereld ook gewoon. Want dat is hè, je, je, wat je ziet, wat je hoort. Ja, dan, ja. Er, zijn, er zijn niet heel veel meer dingen dan dat, wat je voelt. Als je buiten loopt in de lente en, en je hoort de vogeltjes, uh, dat geeft ook een bepaalde kleur in mijn hoofd. Ja. En dat maakt alles, weet je, je hebt al buiten, heb je dan dat, dat, dat ontluikende groen, weet je, dat hele lichtgroene noem ja, ja, ja. Uh, van, van, van die verse blaadjes. En dan het geluid van die vogeltjes erbij. En dan de kleuren die ik dan in mijn hoofd nog erbij zie. Net bijna magisch. Ja, nou, dat ja. herken ik wel. Maar ja. dat is meer. Jij zegt magisch. Bij mij is dat dan manies. <laughs> maar als, in, in een hypomane periode. En zeker inderdaad in de lente. Dan zijn dat precies de dingen die ik ook dan. Uh, ja. Vol 100% meekrijg. Ja, vast ja, wel. En, ja. en het grappige is. Nou, het is helemaal niet grappig. Maar het, het, het interessante vind ik daar dan weer aan. Dat is het dezelfde periodes en ik ben depressief... dan zijn die kleuren gewoon flats... en faal en, ja. en niet mooi. Ik vind, ik vind, daarom vind ik dit altijd zo bijzonder. Omdat ik, ik ken die... die verschillen ken ik wel. Mm -hmm. Alleen bij mij uitzicht dat dan weer een beetje op een andere ja. manier, denk ja. ik. Maar daarom vind ik het wel heel interessant. Wil jij nog iets... Uh, iets kwijt? Wil je nog iets vertellen? Hebben we nog iets gemist? Moeten we nog een boodschap meegeven... aan mensen over autisme? Uh, het zijn een heleboel woelwaren. Ik heb het idee dat ik, dat ik een stukje niet heb af kunnen maken. Maar, maar dat kwam omdat ik tussendoor mijn pluizenbolletje ging pakken. Oh ja. Ik, want ik was aan het vertellen dat ik naar de groepstraining ging. Oh ja. Hm. Ik weet nog ja. niet meer waar, waar, waar, ik, waar we eigenlijk heen gingen daarmee. Maar ik heb het gevoel van het is nog niet af. Ja, je dus, dus was, je was nog inderdaad nog een beetje groepstraining bezig. Ja nou, ja, dat, ik, volgens mij ging het over het stukje uitdaging uh, zoeken. Want ik, ik weet... Um, ja, ja, ja. Zeg maar, het ging over het stukje van wat, wat, wat kost het me, maar ook het levert me ook iets op. Uh, en die afweging daartussen. Ik had, mijn, ik, ik had al een aantal, uh, ik had een half jaar privé training gehad, voordat ik aan de groepstraining begon. Want ik had zoiets van ik wil dat in. in ik, ik wil het eerst een beetje de techniek leren in een veilige setting. En niet meteen mezelf vol uh, in het diepe gooien. Want daar kan ik dat, dat, dat trek ik over het algemeen niet zo goed. Uh, dus dus ik, ik had zes maanden al privé training gehad. Dus ik kende de sportschool, ik kende de, de trainer. Uh, ik ik wist een beetje hoe en wat. Dus ik ging voor het eerst naar de groepstraining uh, op een zaterdagochtend. En dat werd door dezelfde trainer gegeven. Daar heb ik specifiek naar gevraagd. Want ik denk, ik moet niet ineens een andere nee, voor nee, hebben. Nee, nee, nee. Uh, maar het was natuurlijk wel spannend. Van Ja, maar wie komt er nog meer naar die training? En uh, pas en ik wel in die groep? Die? En hoe kan ik meekomen <laughs> ja, met precies. de groep? Hoe gaan die mensen reageren op mij? Ik vond dat vreselijk spannend. En ik heb letterlijk op de weg ernaartoe, ik ga op de fiets altijd ernaartoe. Ik heb op de weg daar naartoe zitten hyperventileren op de fiets. <laughs> omdat ik het zo verschrikkelijk spannend vond. Maar ik weet ook. Uh, inmiddels uit ervaring van, ik kan mijzelf van alles in mijn hoofd halen van hoe eng het allemaal wel kan zijn. Maar in negen van de tien gevallen valt het zo ontzettend mee ja. dat ik zoiets had van, ja, ik moet het maar gewoon ondergaan. En, en dan zie ik wel, en ik was zo blij dat ik was gegaan achteraf, dat ik het gewoon ja. gedaan heb. En dat en kost mij dan wel echt zoveel energie, maar het levert me ook iets op. En ja. ik, ik haal daar dan gewoon, ja, ik haal daar een kick uit of En zo. hoe fijn en... is het dat je dus niet toegeeft aan die angst in die hyperventilatie als je op de fiets zit en niet er gewoon onderuit en denkt, nou, nah, dit is dus niet, ik ga naar huis. Hoe nee, fijn is de, dat? Ja, ja. Want dat levert dus wel iets heel moois op het eind. Als je doorzit. Ja. zit. Ja, ja. En, en soms, en soms uh, uh, ga ik ergens naartoe waarvan ik denk, nou, dat wordt onwijs leuk en dat is dan een afknapper. Nou ja. Ja, so dat, dat weet ik dan ook weer. Ja. Maar ik ben meer geïnteresseerd in dat andere stukje. Ook als het gaat om motivatie en zo. weet je wel Soms dan is het gewoon heel lastig om iets te moeten doen. En dan uh, zie je, kun je er onwijs tegen opkijken. En het in je hoofd heel erg moeilijk maken. Maar als je dan gaat, valt het eigenlijk altijd wel... 9 van de 10 keer wat je zegt, valt het eigenlijk wel mee. Dan was het ja, en, allemaal niet ja, zo erg. Ja, en het is ook... Kijk, want ik, het, het is ook heel interessant. Hè. Je kan bepaalde prikkels... Uh, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld... ik, ik, ik ik vind het moeilijk om heel veel mensen om me heen te hebben. Want Er komt dan heel veel geluid en heel veel bewegingen. Van alles. Uh, komt daarbij kijken waar ik snel over prikkelt van raak. En toch kies ik ervoor... bijvoorbeeld om naar een festival te gaan. Met, Ik weet niet hoeveel mensen om me heen. Maar, er zijn dus, druk, ja. maar, ja, maar het is dus heel erg contextafhankelijk. En dat is het leuke. Uh, maar je kan dus door... door de, in de context dingen te veranderen... kan je... Uh, op een andere manier met de prikkels omgaan. Dus bijvoorbeeld... Waarom, waarom vind ik een festival wel leuk? Omdat ik er ook iets uithaal. Er is muziek, er zijn gelijkgestemde mensen om me heen, uh, er is een relaxe sfeer. Uh, ik moet niks. Ik kom hier voor mijn plezier. Ik kom hier niet om, om iets te brengen of iets te halen. Ik, ik, ik hoef alleen maar te zijn en te genieten. En is dat niet de... Ja, sorry? Mm? Nee, ik wilde zeggen, voelt het dan ook niet soms een beetje... Als ik, me dat, als ik je dat hoor vertellen, denk ik dat voelt voor, voor mij een beetje onveilig ook. Omdat je het niet helemaal... Je hebt die situatie niet onder controle. Dus je zegt het is allemaal wel gezellig om je heen. Er is leuke muziek. Maar wat is nou niet gezellig is. En er is een vechtpartij naast je. En er is een beetje het podium dat echt verschrikkelijk uh, speelt. Ja, dan ga ik weg. Ja, maar dan zit je op festival. Dan zit je op een festival. Dan heb je een soort van gecommitteerd. Ik ga naar een festival. Dat, dat ja, bedoel ik ja. met onveilig. Ik zou dat, dat, dat zijn dingen waardoor ik denk... Moeten we allemaal meezitten? Wil dat festival heel leuk worden? ja Nou ja, het, het festival waar ik dan heel ga... Ik, ik ga niet naar alle festivals. De meeste eigenlijk niet. Maar ik heb uh, één uitzondering, dat is Kasselvest. Uh, en, en ik weet, de, de muziek die daar vaak gespeeld wordt... dat is gewoon helemaal... Mm, ja, daar voel ik me gewoon helemaal happy bij. Uh, de, de, het soort bezoekers wat daar naartoe gaat... Uh, past wel heel erg bij mij. Uh, zijn, ja... Nee, het, het hoeft dus ook helemaal dat... niet. Ik, ik projecteer gewoon mijn eigen mm -hmm. gedachten op jouw verhaal. Want ik bedoel, het is zo, als ik me voorstel, er is hier wel eens in de, in de buurt, is er wel eens gewoon zo'n gratis festivaletje. En dan vind ik ja. mijn dochter het leuk om te gaan. En mijn vriendin ook. En dan ga ik mee. En dan denk ik, mm -hmm. oké, okay, het is best leuk. De zon schijnt, er is muziek. What's not to like? En dan ben ik daar. En dan ja, is het toch niet helemaal mijn muziek. En is het is toch niet helemaal mijn sfeer. En dan ben ik binnen ja. no time, ben ik weer helemaal omgeturnt van oh, heel positief naar negatief. Ja, maar dat is het verschil. Kijk, als, als ik inderdaad naar een ander soort festival ga... waar ze, weet ik veel, uh, country music zouden spelen of zo... Ja, dan ben ik ook binnen tien minuten weer weg. Ja. Dat, dat, dat is gewoon niet mijn ding. Dus het, dat, en dat is het stukje context. Hè? Het is niet zo van, oké, okay, er is muziek, dus het is leuk. Nee, dat nee, moet nee, mijn muziek zijn, dat dus moet mijn soort mensen zijn... Maar het is ook wel een beetje wat ik herken in jouw alles of niks verhaal. Bij mij is dat dus ook vaak... Ja. Dan denk ik, ja, natuurlijk nee, waarom... Eh, what's not like... Ik ga naar dat vissen. hartstikke leuk. Met mijn dochter, mijn vriendin, wat... Zo leuk. Nou, ja, dat, dat is dan ja. het allesstukje. En dan hoeft er maar dit te gebeuren en dan is het meteen weer niks. Maar dat is dus het leuke. Als je dan nou van jezelf weet van... Hé, hey, maar in deze setting kan ik dezelfde prikkels prima handelen en in die setting niet waar zit hem dan het verschil in? Ja, dat, dat zit hem in de context. Ja, dat zit hem in de context, ja, ja absoluut. Ja, ja dus ja. Het, is, het is wel heel leuk omdat en, en dat, dat zijn dingen waar ik dan heel erg mee bezig ben. Hè. Dat ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik ben daar op dit moment heel erg over aan het nadenken... omdat de komende Autisme week heeft als thema grenzen. Uh, dus, dus ik ben daar op dit moment heel, heel erg mee bezig. Uh, en, en wat ik dus... Uh, <laughs> wanneer, wanneer is die over? Um, uh, van 2 tot en met 9 april even uitmaken. Oh, dat is al wel snel. Dat, dat is al heel snel. Ja. Grenzen. Ja. Grenzen, ja. En, en waar, ik, waar ik merk, waar ik in, in, in, ik kan bijvoorbeeld in dezelfde setting, uh, kan ik het ene moment tegen een dikke grens aanlopen en het andere moment totaal niet. En dan vind ik het dus heel fascinerend om te onderzoeken van waarom gaat het de ene keer wel en de andere keer niet. En dat zit hem heel vaak in de context. Als ik in een training gewoon een dag gewoon totaal niet meekom... terwijl ik een andere keer gewoon echt zo lekker gaal er iets in voor, ik wist niet dat ik het in me had. Waar heeft dat mee te maken dan? Uh, uh, heb ik het heel druk gehad de dagen daarvoor uh, Heb ik veel stress gehad? Heb ik voldoende geslapen? Zijn er specifieke dingen gebeurd? Dat heeft allemaal invloed. En, en hoe meer je dus jezelf bewust bent van al die factoren die van invloed kunnen zijn... hoe meer je zelf ook de regie daarover kunt pakken. En dus meer bewuste keuzes kunt maken. Ja, ja. En dat, dat is iets wat mij gewoon enorm fascineert. Daar en ben je beeld... dus ook wel dan ook heel bewust mee bezig. Heel dus. bewust. Ja. Ik ben heel erg van het zelf reflecteren en het onderzoeken van hoe werkt dit nou... en waarom werkt het de ene keer zo en de andere keer zo... Uh, ja, dat fascineert mij gewoon. Mijn, mijn nou, eigen, emotie, mijn eigen emoties fascineren mij ook bijvoorbeeld. Daar lachen mensen om. <laughs> dus ik kan verschrikkelijk <laughs> emotioneel nou, zijn. Ik, ook wel ik kan compleet in tranen zijn. En dan tegelijk zeggen van... Goh, maar dit is fascinerend wat er nu gebeurt. Zo, zo werkt dat bij mij. Ja. Ja, nou ja, ja dat, dat, dat snap ik ook wel. Ja. Omdat het ook namelijk van die heftige uh, wisselingen kunnen zijn. Ja, dan laat ik het over mezelf spreken. Dat vind ik dan ook heel interessant. Ja. Hoe dat ineens, ineens kan ontstaan. En dat maar iets binnen zo'n context. Hoeft maar iets heel kleins te zijn zelfs. Wat verandert. En dat kan al voor een totale omslag zorgen. Ja, en dat je dan ineens denkt van. hè, waarom gebeurt dit? Ja. Waarom zit ik nou ineens te huilen? Ik snap er niks van. <laughs> ja. en, dan, en hoe doe je dat dan puur praktisch? Als je het niet weet. Ga je, ga je dan net zo lang zitten nadenken. En net zo lang zitten terugzoeken. En zitten reflecteren. Dat ja. je het wel weet. ja. Dat is niet iets wat je kan loslaten. Oké, okay, het was vandaag uh, een andere dag. Ik, hormonaal. Laten we de schuld op de hormonen liggen. Dit was het. Nee, ik, maar ik ga dan heel erg de, de context onderzoeken. Wat is er dan hm. gebeurd? En wat kan mij getriggerd hebben dan? En heel vaak um, komt na een aantal dagen, valt ineens het kwartje. Uh, en, en soms heb ik ook dat ik ergens dat ik merk dat ik ergens gestrest van ben. Dat iets me bezighoudt en dat ik niet snap van waarom geeft mij dat stress dan? Uh, en waarom blijft dit mee bezighouden? Uh, en op het moment dat die situatie dan ten einde is... en, en het is klaar en, en het kan het loslaten... Hm. en dan ineens valt het kwartje. Dan van, denk je, oh, oh dat was dat, het. Ja. Ja, ja. ja, precies. Maar ik heb altijd wel toch nodig om te weten van wat was het dan? Ja, ja, ja, en... ja dat snap ik ook. Je kan er ook van leren namelijk. Het is wel heel handig om te weten... Ja, maar daardoor ga ik dus wel mijn eigen patronen beter herkennen. Precies, en ja, en ja dat wil niet zeggen dat, het, uh, dat ik altijd overal de controle over heb, verre van dat. Um, maar ik, ik vind het ook gewoon, uh, los van of ik er wel of niet controle over heb, ik vind het ook gewoon fascinerend. Ik, ik vind menselijk gedrag fascinerend, ik vind mijn eigen gedrag fascinerend. En, ja. en, en Oké, okay, en dan is het niet dus je uiteindelijke doel om daar wel ooit volledig 100% controle over te hebben? Of blijft dat iets wat je wel graag zou willen? Nee. Nee, niet per se. Ik vind het proces interessanter. Ja. Hoe kwam het nou dat ik zo reageerde? En hoe kwam het dan... Als ik een aantal keer op een bepaalde manier heb gereageerd... op eenzelfde situatie... en ik doe het ineens op een andere manier van... waar kwam dat vandaan dan? Gewoon dat... Nou ja, ja Dat feit dat je nu ook die... Uh, die, die pluisbal uit je tas had, dat ja. is ook iets wat je hebt geleerd. Dat dat werkt, toch? Dat is iets wat je hebt ondervonden. Ja. ja Zo, zo heb ik ook ondervonden dat ik bijvoorbeeld... Ik, ik, ik, um, uh, dat, ik, dat ik zand bijvoorbeeld heel fijn... fijn zand. Uh, toevallig, weet je... ik was in gesprek met iemand... we uh, waren op het strand en, en die persoon zei iets... waardoor ik helemaal dicht klapte... Instant shutdown, zeg maar. Uh, en dan kan ik op zo'n moment kan ik ook niet praten. En, en ik wil eigenlijk ook helemaal niet meer bewegen. Ik, wil... ik ben gewoon even helemaal stil. En um, ik ben gaan zitten in het zand. En ik, intuïtief ging ik met mijn handen door, uh, door het zand heen. En dat, dat uh, daar kwam ik direct van bij. Het was heel, heel... Bizar eigenlijk hoe, hoe, hoe, dat, hoe snel dat ging en hoe makkelijk dat ging ineens. Maar bij in de maar, zin dat je daarna weer, je, gewoon, uh, weer wel kon praten. Dan kwam weer... ik weer tot mezelf. Ja. Ah. ja, dus dat heeft op een bepaalde manier die, die, die prikkelverwerking zeg maar weer zodanig uh, m, nou ja, gestimuleerd dat ik weer... Uh, ja, dat ik, maar dat ik, zijn ik, hele, belangrijke, maar, ja. hele belangrijke dingen. Want het, het is echt heel vele ja. to shutdown. Als je gewoon compleet gewoon niks meer... Gewoon, het, het gaat de, gewoon de, niet meer. De, ja. ja. Maar, maar, ja, maar ik, ik denk dat ik dan daardoor ook wel heel erg zoekend ben... Um, naar hoe kan ik daar wel wat controle over hebben. Um, maar het grappige is dat ik dat vaak per toeval ontdek. Dat dat iets voor mij heel goed werkt. Hm. Ik denk hey, hé, wauw. Dat ga ik toevoegen aan mijn lijstje. Ja. Ja, ja. ja, dus ja, enerzijds wil ik heel graag wel uh, uh, de controle hebben. Anderzijds uh, wil ik ook niet overal de controle over hebben, want dan wordt het saai. En sta je jezelf dan wel toe bijvoorbeeld op zo'n strand dat, je dat, dat dat gebeurt met je? Dat vraag ik me nog af. Dus niet zozeer kijkend naar oplossingen en controle over hebben... maar vind je het acceptabel dat dat gebeurt? Uh, op dus dat Op het moment zegt? zelf niet. Nee. <laughs> nee, maar niet, niet zozeer uh, naar de ander toe. Dat ik denk van ja, die ander praat tegen mij, die wil antwoorden... En ja, die ik kan, kan daar niks aan zeggen. doen. Nee, dus... um, uh, het, het frustreert mij zelf wel... omdat ik op zo'n moment eigenlijk wel iets wil zeggen. Ja, en precies. dat lukt gewoon niet. Ja. Dat is heel naar. Ja, precies. Dat, dat is onvermogen. het wel een, wil en het lukt niet. Ik, ik heb in in, uh, in in een van de groepstrainingen uh, op de sportschool heb ik ook een, een eerst een enorme meltdown gehad en daarna een shutdown. En ik, ik die shutdown was zo erg dat ik me gewoon helemaal niet kon bewegen. Um, en en de trainer die was naast mij en die wist niet wat er aan de hand was en die was dus met met een van de sporters in gesprek van ja. Uh, duurt wel een beetje lang. Moeten we niet een ambulance gaan bellen of zo? Maar ik heb ook nekklachten. Hè? Oh, ja, ja, ja, dus, ja, ja, dus als je ja, ja. dat er in het verhaal meeneemt... dan ik, ja, er kan best wel iets heel erg aan de hand zijn. En ik wilde zo graag zeggen van... er is niks aan de hand. Het is oké. Okay. En dat lukte niet om dat te zeggen. En ja, op zo'n moment vind ik dat dus echt verschrikkelijk. Ja, dat snap ik. Ja, maar nu, ja. als je het nu vertelt... hoe kijk je dan naar jezelf? Vind je dat dan een beetje... Vind je, vind je het zwak of snap je dat? Nee, nee. Ik, nee. Um, Want op zo'n ten... moment vind je het allerergst wat er is. Want je kan niet communiceren. Je kan niet tegen iemand zeggen... nee, nee, maak je geen zorgen, het komt goed. Geef me even een paar minuten. En dan ja. is het wel... maar dat, dat, dat gaat niet, dus dat, dat lijkt me heel frustrerend. Dus dat zijn ja. negatieve gevoelens. Maar als je daar nu dan, hier, nu zittend op terugkijkt... hoe voelt dat dan? Um, nou, het, het, het scheelt dat het niet iets is... wat uh, dagelijks of wekelijks voorkomt. Uh, en, en dat is wel... Um, ik heb in de afgelopen jaren heel veel geleerd over... hoe kan ik zelf... Um, hoe zeg je dat? Ik, ik, ik heb mijn stress, zeg maar, uh, meer onder controle. Dus ik kan eerder op de rem trappen voordat ik in een meltdown of in een shutdown terechtkom. Uh, doordat ik de signalen eerder oppik van, oh wacht even, het gaat nu niet goed. Ik moet nu even een stap terug doen. Ja. Uh, dus en, ja, en die enkele keer dat het wel gebeurt, ja. Dan is het even wat het is. Kijk, ik, ik, heb wel, ik heb vaker shutdowns dan meltdowns. Meltdown komt praktisch niet meer voor. Uh, shutdown kan ik nog wel met enige regelmaat hebben. En dat heeft vaak te maken met een overload aan informatie. Um, maar die is bij lange na niet zo heftig dat ik helemaal niks meer kan op dat moment. Het is dan meer van, ik moet er gewoon even uit. Ja. En dan ga ik een eind wandelen en dan zet ik mijn koptelefoon op met, met mijn favoriete muziek. En daar kom ik dan weer van bij en dan gaat het weer. Dus, dus de, en, en op dat level, ja, dan mag het er gewoon zijn. En een meltdown is, even, dat is, dat is nog tien, tien stappen erger. Gaat dat nee. dan automatisch van een shutdown naar een meltdown? Nee, nee. Okay. Een, meltdown, een meltdown is niet... Um, zoals ik het zie, is een meltdown en shutdown min of meer hetzelfde. Alleen een meltdown is naar buiten gericht... Uh, en mm. een shutdown oh, is okay. zeg maar een, mm. als een implosie, dus dat, dat gaat van binnen. Dus en en en het vervelende is dat je daar vaak als buitenstaander minder van ziet, ja. uh, want als iemand ineens uh, gaat staan schreeuwen of onbedaardelijk gaat staan huilen, ja dat valt iets meer op. Ja, <laughs> ja precies, ja. precies. Um... Maar dat heb je dat heb je niet meer. Nee, ik heb dat vroeger heel veel gehad. Ja. Heel veel en dat vond ik ook heel erg. En ik, ik, ik, ik zag mezelf echt als ik, ik, ik heb dan op zo'n moment helemaal geen controle meer over mezelf. Nee, dat dan is dan precies ik... waarom ik het vroeg. Want dat stukje controle ja, is het weer, ja, natuurlijk. Daar ben je ja. helemaal kwijt. Ja, en, en dan achteraf, weet je, ik ga dan met dingen gooien, ik ga schreeuwen, ik ga dingen nou kapot maken, niet, maar uh, uh, op de een of andere manier heb ik nog net de controle over mezelf dat ik dus niet dingen kapot ga maken. Dat is, <lacht> <lacht> dat is heel raar, maar. Uh, ik, ik, ik kan dan helemaal uit mijn plaat gaan. En dan, en dan ga ik ook dingen zeggen... die ik helemaal niet meen en die ik niet wil zeggen. Maar gewoon uit... Het moet eruit. Het moet eruit. En, en, en achteraf... Uh, dan kan daar een shutdown op volgen. Maar dat hoeft niet per se. Bij mij gebeurt het wel vaak. Omdat ik dan zo eigenlijk geschrokken ben van mezelf. Van, dat dus wordt ik helemaal niet. Ja, dat ik dan vervolgens in een shutdown terecht kom en dan moet je me wel even, nou, even een uurtje met rust laten. Ja, maar zo'n down dan... hoe lang duurt dat ongeveer dus een uurtje? Verschillend. Verschillend. Het hm. hangt er vanaf hoe heftig die is. Ja, Zo, maar zoals bij de fitness, als je dan even niks meer kan, dat is gewoon een paar minuten dan, dat je even afgesloten ik, ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd, maar <laughs> gezien, is ook maar gezien de reacties heeft het wel langer geduurd ja. dan een paar minuten. Ja. <laughs> ja, nee, maar ik heb echt geen idee, want ik ben mijn tijdsbesef ook helemaal Ja, kwijt precies dat moment. we ook zeggen. Ja. Ja, je weet ja. helemaal niet uh, ja, maar het hoeveel kan, minuten er voorbij zijn. Uh, uh, soms, ik, weet je, er, er zijn dingen die, uh, die mij uh, uit een shutdown kunnen halen. Op het moment dat ik kan, kan aanvoelen van ik heb nu dit nodig, um, dan kan ik er heel snel uitkomen. Maar het kan ook gebeuren dat dat mij gewoon niet lukt. En dat ik, dat ik, ik mis dan een, een bepaalde impuls. Maar wat bijvoorbeeld helpend kan zijn. Is uh, als ik in een shutdown zit. En ik vang een gesprek op van iemand. En het gaat over een onderwerp waar ik een klik mee heb. Dan kan het zomaar ineens Dat ik denk van. Oh, daar kan ik over meepraten. En dan floep. Oh, ja, en zo dan, dan, dan ben ik er ineens weer. Ja, Er moet iets zijn wat mij op een bepaalde manier triggert. Waardoor ik ineens eruit. Uh, uh, kan springen, zeg maar. Hmm. maar. Maar dat is er niet altijd. En ik probeer dat zelf op te wekken, bijvoorbeeld met Ja, muziek. dan wil ik zeggen, kan je dat opwekken dan? Maar vaak, nou ja, muziek <laughs> en wandelen helpen mij heel erg. Ja, maar, uh, maar, maar dat, dat kost vaak wel even tijd. Ja, dus ik, ik, wandeling, daar trek ik zeker een half uur voor uit, liefst langer. Uh, en raakt het, is het uh, ook heel intensief voor je lijf, bijvoorbeeld? Of, nou ja, ja, ook voor je lijf, maar ook voor jou natuurlijk vermoeiend, bedoel ik. Is het is het, heel vermoeiend, ja. ja? kost enorm veel energie. Dat je zou zeggen, je doet niet ja. zoveel namelijk. <laughs> showdown nee. zit je gewoon op de grond. Niks afgesloten, je praat niet. Dus hoeveel zou kost het nee, heel ja, veel energie maar dan. er gebeurt intern heel veel <laughs> ja. natuurlijk. Ja. ja, ja. Dit is gewoon, een, een, een intern woedt gewoon een oorlog op dat moment. <laughs> ja. Ja. Ja, daar komen we, ja. Nog maar, ik weet niet of ik het letterlijk wel eens heb meegemaakt, maar het komt heel bekend voor. En dan uh, ben je gewoon kapot. Daarna. Ja, ja. Absoluut. Ja. En dan kan ik zeker als ik dan een meltdown en een shutdown achter elkaar heb gehad, dan, dan kan ik de rest van de dag niks meer. Ja. Nee. Nou, gelukkig gebeurt dat niet heel vaak dan. Nee. Nee, gelukkig. Maar dat, dat, dat is het stukje wat ik gewoon heb geleerd. Uh, ja, ik denk in de laatste paar jaren toch wel van, van hoe, hoe werkt dat bij mij? En hoe weet ik wanneer ik gewoon een stap terug moet doen? Ja. Oké, okay, dus er is niet een makkelijk antwoord te verzinnen... voor mensen die nu een jaar of 18 zijn en denken... nou, ik heb ook die diagnose gekregen. Uh, ah, je... er, is, er is geen... je hebt uh, levenslessen nodig... en je hebt ervaring nodig... Ja, maar, je hebt vallen ja, en opstaan nodig. Dat was je vraag natuurlijk. Van, kunnen we een, een, een, een take-home message... Uh... Nou ja, daar ja, ben ik altijd nee, wel benieuwd. want ik, ja. t, Er zijn veel mensen die de podcast luisteren... die komen erop omdat ze denken... nou, ik heb net die diagnose. Waar vind ik ja, informatie? Ja, ja. Hoe, hoe werkt dat precies? Uh, wat, wat mij enorm heeft geholpen en wat ik toch wel mensen aanraad... is maak een signaleringsplan. Ja. Uh, dus zorg, zorg dat je voor jezelf in kaart kan brengen van... hoe ziet stress er bij mij uit? Hoe ziet overprikkeling eruit? Wat zijn de signalen daarvan? Uh, en wat zijn de dingen die mij ook weer helpen om daarmee om te gaan? En ga vervolgens kijken van als je weet van dit is hoe het bij mij werkt, ga dan kijken van in welke situaties gebeurt dat dan. Ja. En zijn er ja. manieren hoe ik anders met die situaties om kan gaan. En dat, is een, dat, dat heb je niet uh, in, in één week opgeschreven van zo, nu werkt het. Nee, dat is, dat is een heel proces. Ja, want dat ga je een keer fout maar, opschrijven en dan ga je erachter komen. Oh nee, dat was en, toch echt niet zoals ik dacht. Natuurlijk, Ja, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld iets hebt bedacht wat in een bepaalde fase helpt. En op een gegeven moment merk meer. je het helpt ja. niet meer. Ja. Of, of ik heb het niet meer nodig. Ja. Ook? Dat kan ook. Dus het is, het, het, je, je moet het ook regelmatig evalueren en bijstellen waar nodig. Maar het is wel een heel goed startpunt om, uh, om gewoon meer zelfinzicht te krijgen. Ja, om ze een beetje in kaart te, te brengen wat er eigenlijk gebeurt. Ja. We hebben er begin ook heel veel aan gehad. Ja, op een gegeven moment is het gewoon in het lavert maar zeker in het ja. begin is dat, was het ja. heel helpend. Ja, nou, het, ik, het, bij mij het, het hele proces van het opschrijven, ja. uh, het nadenken dat, erover. Ja, precies, ja. precies. En, en ik hoef hem nu ook niet meer uit te laten halen, want ik weet, dat zit nu in mijn hoofd. Ja, precies. En, en ik kan nu ook. Uh, in, in bepaalde situaties kan ik ook zelf aanvoelen van wat heb ik nu nodig? In plaats van op mijn lijstje te moeten kijken van god, wat kan ik doen eigenlijk? <gifst> ja, nou ja, maar nee maar, maar ja, Kijk, Als, je, als, je, als ja. je in een meltdown zit, dan ga je niet meer denken van, oh, wat moet ik nu doen? Dat gaat op zo'n moment niet meer. Nee. Dus je, je moet dat op de een of andere manier wel in je systeem krijgen. Maar dat, dat, dat komt vanzelf. Ja. Nou, dat, dat, ja. Tijd. tijd heb dat, dat, dat allemaal tijd nodig. Ja. Ja. ja, dus de, nogmaals, er is geen makkelijke oplossing. Nee. <laughs> Geldt voor al die psychische kwetsbaarheden. Het is allemaal een grote lange weg die je, die je gewoon moet bewandelen. En uiteindelijk wordt het allemaal wel iets beter, is mijn ervaring. Ja, ik denk dat het beter wordt naarmate jezelf uh, beter leert kennen, beter leert ja, begrijpen. Precies. En jezelf ook toestemming kunt geven om... Uh, ja, om, om het te laten zijn wat het is. Ja, dat accepteren is natuurlijk ja. enorm belangrijk. Ja. En wat je niet kan accepteren, moet je veranderen. En wat je niet kan veranderen, moet je accepteren. Ja, zo, ja, zo simpel is het wel. Ja, maar dit, het, het stukje acceptatie is vaak het moeilijkst. Maar daar, ja, lig, daar ligt wel de sleutel. Ja, dat is helemaal, ja. helemaal waar. Ben ik ja. helemaal met je eens. Ja. Nou, ik vond nou, het leuk om met je te praten ja. in ieder geval. Ja, vond het ook leuk. Ik vond het wel intensief voor moet ik zeggen ja vind ik ook altijd ja. Er zit ja. ook al uh, dik uh, wat is het anderhalf uur meer Haar? dan al, he, is het een uur en veertig minuten zitten te praten ja zo snel gaat het. Uh, oké okay. ja, is er maar, nog en... iets waar, wat je wilt toevoegen want dan gaan we hem gewoon afsluiten en gaan we nog een bakje koffie drinken uh, oh, je hebt nu niet een nee ik heb meteen nog niet nee <laughs> nee ja ik, uh, ik, ik denk dat er niet heel veel zinners meer uitkomt bij mij nu dus <laughs> Nou, ik, ik vond dat je in ieder geval heel veel zinnige dingen gezegd hebt. Okay. En ik vond het ook fijn om met je te praten. En uh, ik ga straks nog eens even zitten kijken hoe het zit met die kleuren. Dat, dat, de, ja. dat, dat is de slechte waarbij we daarmee begonnen zijn. Dat zit nog steeds in mijn hoofd gewoon. Maar ja. ja maar oké, okay. ja, dat, dat komt straks al. Oh, Wat, dat, uh... ik, ik, <laughs> Wat? Heb jij ook kleuren van, van zeg maar, voor de dagen van de week dan? Nee, niet voor de dagen van de week. En het is bij mij... Veel abstracter dan, je, dan jij. Maar misschien omdat ik gewoon ook nog nooit heel goed over nagedacht ja. heb. Maar ik heb er wel... Ik heb ontzettend veel met kleur. En ik heb, dat roept ook altijd emoties op. Ja. Uh, verschillende kleuren. Dus ja. ja, ik weet het niet. Ja. Nou, nou, ik ga daar nou, nog eens een keer weer, uh, in verdiepen. Want ik vind het wel heel interessant. En ook, ja. nou ja. En zeker in relatie tot muziek. Want muziek is ook wel echt een dingetje mm. in mijn leven. En ik heb al, ik, ik, ik ken het principe dat als je een... Uh, noot hoort of een, een toonsoort hoort of zo dat je er een bepaalde kleur dat er mensen zijn die daar een bepaalde kleur bekrijgen dat dat, dat concept ja. kende ik maar nog nooit iemand gesproken die het ook echt had dus okay. ik, ja, nou, heel interessant vind ik dat maar goed dat is mijn persoonlijke dingetje. Yes. Dankjewel voor je verhaal in ieder geval. Ah, ja, ja, bedankt. Tot zover de Pillenkast voor deze week. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Je bent ook hier van harte welkom om te komen praten. Ga daarvoor naar www.pillenkast.nl of stuur een mailtje naar rob.pillenkast.nl. Tot volgende week.